If any words that I have spoken have commanded attention that is only because they find an echo in the breasts of those of every land and of every race who love freedom and are the foes of tyranny, Welkom bij weer een nieuwe aflevering. En vandaag spreek ik opnieuw met Dr. Sid Lucassen, Dr. Sid voor Intimie. En uh, dit is het begin van een nieuwe reeks: The Life and Times of Dr. Zit. En we gaan in deze reeks gaan we uh, met z'n tweeën eigenlijk de tijd door van het verleden. We zijn ongeveer uh, rond dezelfde tijd geboren tot het heden, tot onze blik op de toekomst, die voor ons ook heel belangrijk is. We kijken niet alleen terug naar het verleden. En op die manier uh, gaan we eigenlijk uh, vanaf de jaren 80 naar de jaren 90, de jaren 0, de jaren 10 tot het huidige moment. En daarna zullen we steeds verder een blik gaan werpen in de toekomst. Zullen we het steeds meer gaan hebben over science fiction, technologie, eh, maatschappelijke ontwikkelingen die daarbij horen en zo verder. En uh, ja, we denken daarmee dat het en voor de luisteraars en voor ons een, een heel interessant uh, reeks gesprekken kan gaan worden. Dus nu, nogmaals welkom, Dr. Sid. Hoi. Ja, Sander, dankjewel voor het welkom heten. Ik zou ook nog wel toe willen voegen dat het nu de perfecte tijd is om het op te nemen. Want uh, ja, het is natuurlijk ook voor het nageslacht, hè? dus dat mensen later uh, aan het eind van onze Latijn dit kunnen naluisteren en kunnen luisteren hoe het toen was het leven. Daar hebben we ook nog eens even bij meenemen dat er nu dus helemaal niks speelt. Het is gewoon een ja, saaie, saaie julidag waar er helemaal niks gebeurt. Ja, we zitten uh, eigenlijk ja. bijna in de hoogzomer alweer. Het is snel gegaan. Precies. En dat is eigenlijk de perfecte tijd om zoiets op te nemen als dit. Uh, niet alleen vanwege concurrentie met zomergasten. Maar natuurlijk, om, voor je het weet valt er iets actueels voor. dan ben je weer een kwartier aan de rente over iets wat er gebeurd is. En uh, dat is, speelt gewoon niet, joh. Dus we kunnen nu gewoon uh, lekker vrij op alles uh, terugblikken. Precies, want over, over tien of over honderd jaar kijken mensen toch niet meer naar wat er uh, toen in het nieuws gebeurde. Het gaat om uh, ja. het, het vatten van de tijdsgeest en het voeren van wezenlijke ja. discussies die de tijds kunnen doorstaan. Precies, en ook de, de anekdotes die die er ook bij horen. En eh, ja, ik zou nog even vertellen hoe dus op dit, mee dat dit idee kwam. Want ik was dus laatst op een barbecue van een paar hoge omers in Brussel. En er was dus ook iemand die werkte op het kabinet van Frans Timmerman. En op een gegeven moment eh, kwam er een discussie, die kwam op een gegeven moment ook op het boek van, uh, van Proust. Hè? Dus uh, de, de verloren tijd, daar ging het eigenlijk over. Mm -hmm. En dan was er dus iemand die dat boek van die Proust, uh, de hoofdpersoon daarvan, die gingen erachteraan achteraan. wat is nou eigenlijk de zin van het leven, wat is nou het bonum wat is nou het hoogste goede. Die zocht het in de ambitie, die zocht het in de carrière drang maar ook in de liefde en de esthetiek. En dat was het allemaal net niet. En uiteindelijk kwam je erachter dat eigenlijk ja, juist die, die momenten waren die je later eigenlijk niet zo snel rindt, totdat er iets spectaculairs gebeurde, maar eigenlijk omdat er juist weinig gebeurde. Eigenlijk het leven maak je of dat breek je precies ja, eigenlijk die, die intervals waar, waar natuurlijk dingen uh, gebeuren, maar hoe ga je dan met die tijd om? Die hoofdpersoon op ieder terug te gaan naar uh, zijn kindertijd, nou, ik kon dus dat mikvendeur, zoals ik ergens kan, en op een gegeven moment ruik je een bepaalde kleur die je terugbrengt brengt naar je kindertijd, of je hebt een bepaald koekje waar je net moest denken toen je jong was, of toen je bij je tante kwam die dan die koekjes voor je had, en zo kun je contacten contact maken met de verloren tijd. Um, ik ben je bekend met dat concept, Sander? Ja, zeker. Ja, de, de bekende Madeleine koekje. Ja, nou, kijk. Een van eerste pagina's. <laughs> ja, en ik volgde er ook meteen aan toe. Het idee van Kierkegaard. Maar ik zei dus tegen die van Timmermans man. Zei ik dus meteen, nou wacht eens even. Als dit nou de plot van het boek is. Dat is het eigenlijk best wel een triest plot, Want eigenlijk is dan de zin van het leven is. Voortdurend reflecteren op dat wat er reeds voorbij. Dat voortdurend eigenlijk stilstaan bij dat wat zich uh, aan je ontglipt en wat eigenlijk al is verloren en wat eigenlijk niet meer terug zou komen. Dus staat staat eigenlijk voortdurend bij uh, je ja, tijdvakstil wat eigenlijk afgesloten. Uh, en dat is dus denk aan, aan Kierkegaard, hè, van, dat, uh, van dat Of Of boek wat hij dus geschreven heeft, waar op een gegeven moment ook uh, gaat over de tijd en dat het dus ook mensen zijn die in de afwezige tijd leven. dus uh, die, die, die Bijvoorbeeld een hele leven waarin ik moest werken en nooit echt een kindertijd gehad hebben. Uh, en dat dan probeerde op te wekken. Hè? Dus je leest dan eigenlijk in de afwezigheid van een verleden wat je nooit gekend hebt. En dan ja, dus daar moest ik meteen in het verband ook leggen. Dus dat broersverhaal en dat of-of uh, van Kierkegaard. Maar dat is een dacht ik nog een keertje wil gaan uitwerken. Maar, maar niet nu, maar dat is wel een, een, een interessant idee weet je. Dus als ik nou uh, op een universiteit zou, zou werken en ik zou gewoon... Uh, Duizenden euro's per maand krijgen van de belastingbetaler om filosofische ideeën uit te werken. Ja, dan zou ik inderdaad dit idee, uh, dus die vergelijking um, tussen, tussen Proust, de vergeten tijd, de lore tijd, en de vergelijking met de politieke kaart, leven in de afwezigheid van het verleden. vergelijking mm -hmm. zou ik nog een keertje willen uitwerken. Want ik had vandaag toevallig een man, een Indiaanse man, die werkt op de Nero Universiteit... Die had ik uh, even gebeld met een aantal uh, vragen, dus uh, we leven nu al in een soort super technologische tijdsgevricht, waarin technologie steeds belangrijker wordt, maar de mensen mag natuurlijk ook altijd wel bepaalde spirituele bewoning houden. Mm -hmm. Dus die blijft toch altijd toch ja, een wezen dat toch wel uh, vatbaar is. Ook van spiritualiteit en godsdienst al wat daarmee te maken heeft. Mm -hmm. En daarnaast ja, met Maarten moet die discussie over ook in uh, edige in die epische e discussie die ik ook terugzoeken op YouTube, heb ik de debat met Meijer de Maarten Boudry, de Vlaamse scepticus, maar hij ging er nogal ja, al heel sceptisch mee om toen ik die comment maakte, alsof hij bijna niet begreep wat ik ermee bedoelde, maar ik had een Indiaanse mannen gebouwd en dat was wel interessant, want ik zei van ja, het is toch het christenomeneem van de islam, uh, want het is eigenlijk de rol van de techniek en de rol van de technologie binnen die religie. Nou, dan, ja, in de Islam is het al redelijk beperkt, hè? want je hebt natuurlijk Al-Qadr, hebben ze dus de doctrine van het mond. Van het dus alles staat eigenlijk vast en er zijn heel weinig want je zelf kan beslissen. Want alles wordt eigenlijk bepaald door de absolute wil van, van Allah en uh, alles staat best wel in stegen bij tot en zo. Dus ja, dan heeft het niet meer zoveel heel veel zin om zelf allerlei uh, technologieën uh, te gaan raadplegen. Als je ervan uitgaat dat jouw God de hele werkelijkheid elke microsecorde opnieuw schept. Ja, dat is eigenlijk het onverkennen van de vrije wil bijna. Ja. Ja, ja maar precies. Maar iedereen, nu ging het dus niet even over de vrije wil, maar wat je zegt inderdaad, dus al kan er inderdaad als een probleem van de vrije wil, maar dus ook de, hoe je dus omgaat met, met technologie en innovatie, want wat we ook willen doen met de Nieuwe Kerk is natuurlijk innovatie, dus innovatieve ondernemers een platform bieden. Uh, maar India is natuurlijk een ander verhaal. Né? Want uh, Ik had dus ook over India. En uh, wat dit dus wil zeggen, is dat het hindoeïsme heel anders met technologie omgaat. Dus in het hindoeïsme wordt, technologie wordt gezien als ook iets goddelijks. Als iets waar ook een goddelijke intelligentie in doorstraalt. En het gebeurt dus ook dat, uh, dat, dat machines worden vereerd ook door, door, door werkers, soms in het hinduïsme. Uh, en dat ligt dus heel moeilijk voor het christendom en de islam. En, dat, uh, en dus, ik vroeg me dus een beetje af met man hoe het nou zou gaan. Hè, dus of, uh, of het Hinduisme misschien wel belangrijker kan worden hierdoor, nu technologie is nog belangrijk aan worden in deze tijd. Yeah. En In India worden natuurlijk superveel mensen, superveel ICT, in bijvoorbeeld India. Maar dat je dus vanuit je meer op technologie betrokken bent, dat je ook binnen jouw religie een spirituele component toedikt aan technieken en machines, mm -hmm. of je daardoor niet een boel zou kunnen krijgen, dat het Hindus zich wat meer zou kunnen gaan over de wereld. Maar uh, hij, hij ging daar dus niet uh, mee, want hij zegt van nee. Hey. Want het hinduïsme zegt hij dat, is, dat is weer iets typisch westers om het hinduïsme te willen noemen. Dus dat ze afgebakend zijn, dat ze helder gedefinieerd en gepreciseerd zijn. En het hindoeïsme zegt hey, dat, dat is zo niet in uh, denken. En dat is zo niet een in het hele god dat er eigenlijk geen meer is. En het staat ook bijvoorbeeld niet-paganistische dingen staat het ook toe. Dus het hinduïsme is zo open. Dat er ook niet paginistische religieuze invloeden En kan Bijna alles van het Hindu was, uh, was zijn mening. Mm -hmm. En daarom zal het nooit zo'n sterke zending gaan krijgen als andere religies. En daarom zal er dus geen nieuwe revival in de komen door de, de, de, de opkomst van technologie en het steeds belangrijker worden van dit. Maar goed, waarom haal ik dit nou aan? Want, dat, dat dus, want dit is dus een hele kantige discussie die ik super interessant uh, zou vinden. Dus die man die zegt ook: ja. China gaat heel uh, competitief om met technologie. Hè, dus wil ook het beste zijn op de wereld en de meest machtige met technologie. Maar daardoor zijn ze eigenlijk steeds minder zichzelf. Dat is steeds minder duidelijk wat China is. Want eigenlijk is dat communisme versus westerse ideologie. Maar we mm -hmm. zijn kapitalistisch, en dat is ook westerse ideologie. En uh, India moet niet op die manier uh, aan de slag gaan, zegt hij. Want dan raken we onszelf bij. Ja. Allemaal super, super interessant. Maar ja, wat zou dus dit allemaal willen doen, een beetje, als. als uh, als het tot niet voldoende die deugers, Sander, die deugers, steeds contureerde men ja, met dingen waarvan ik denk van, hé, wat absurd, en dan moet ik toch weer in de deugers gaan en, en, en dan zijn er politieke polemieken die daar weer eens voorkomen. En uh, ja, zo word ik eigenlijk geleefd door toch weer te polariseren allemaal op deugers. En wat ik eigenlijk heel leuk zou vinden is ook om ja, toch wat tijd te nemen om over dit soort dingen na te denken. En ook bijvoorbeeld over Walter Benjamin ben ik ook aan begonnen, ben ik ook op de helft van het boek gekomen. Ja, toen begon die deugd weer mee te krijgen en ik daar weer tegen uitvaren en toen is het altijd te beetje weer in. De... Alle documenten, ik ja, van had ik mijn spiedendose gestopt, dus we moet het zo een beetje oppakken en ik weer af afmaken, dan als ik altijd een heb. Oké, okay. want inderdaad, je, je hebt het ook heel erg druk gehad met je laatste project natuurlijk de afgelopen twee maanden. Ja, ja. Vertel. Ja, dat, ja nou, dat is echt waar, Sander. Ja, ik heb het super, super druk gehad. Dus uh, de eerste, ja, 4000 euro ging eigenlijk best wel makkelijk. En toen werd het echt wel hard te bikken, hoor, dus uh, ik ben natuurlijk van mezelf heel ijverig. en uh, Ik ben altijd aan het schrijven, en aan het denken, en aan het redeneren, en aan het theoretiseren. En uh, verhaal uit de samenleving aan het opvissen. Maar ja, op een gegeven moment ik overal te publiceren. Ik zat op Novini, ik zat op TPO, ik zat op Soundlines. Er waren ook nog boekcursensies rondgekomen op doorbraak en op dagelijkse standaard. En een veer of lood en in, in café Weltsch met filmpjes. En je kan het zo gek niet winnen of het ook precies was om het te vinden. En uh, ja, we toen ging het ook op de website laterekerkenbouw.nl uit. Dus uh, ja, iedereen die dit luistert, kan gewoon gaan naar www.laterekerkenbouw.nl. En uh, ja, dan werd men inderdaad niks maken en er was zoveel te doen. Maar ja, daar heb ik wel echt een diepe som geld opgehaald. Daar heb ik in totaal 9000 euro opgehaald, Zander. 9000 euro binnen twee maanden. Nou, dat, uh, dat zie ik allerlei deugels dus nog niet doen. Precies, want dat was afgelopen vrijdag hè, die deadline uh, van het project. Ja, uh, deugertje haalt alleen maar via subsidie, maar niet via, niet via crowdfunding, nee. nee. nee ja. Er zit 0 euro overheidsgeld, uh, of geld van een uh, stichting en dergelijke, zit er in jouw project op dit moment. Precies. En toen zag o, ik je vrijdagavond, ik... wat zeg je? Ja. ja, maar wat er nou, een... het grappige hier aan is Sander. Dit heb we vroeger ook al een keer besproken, maar ik ga het nog maar een keertje melden. Er dus een goede vriend van mij van VVD Amsterdam, die was heel enthousiast hierover en die ging het ook vertellen naar vrienden van hem. En die zeiden: Nou, dat zijn dan zogenaamd liberale mensen, hè, die, die los van de overheid zouden willen en die uh, geen subsidie zouden willen en geen belasting zouden hebben. Die zeiden: Dat dus heel barineren om te praten. Want de, ja, die zit nou te bedelen of zo, maar het staat voor werkbezoek natuurlijk, want er is gewoon keihard kei voor gewerkt, er is dag en nacht onderzoek voor gedaan, er zijn dag en nacht opiniestukken over verschenen, en dag en nacht zijn er analyses ja, gepubliceerd die gewoon tot op academisch niveau gewoon hout snijden. En dan zijn er een paar van die aangestelde liberalen en die noemen dat dan uh, bedelen ofzo, terwijl wij jongs van de staat onszelf kopen in het bedrijf. Dit is toch juist kapitalisme? Ja, precies. En uh, we hebben we dus filosofisch kapitalisme in die zin. Uh, in die zin dat mensen in ieder geval los van de staat dit willen. Hè? Want je, je weet de staat, de staat wil natuurlijk dat je, dat je een soort leuger moet zijn. Dat het wel genderneutraal moet zijn en weet ik wat. En er moeten quota voor minderheden moeten komen. En ja, je, weet, je kan kan in ieder niks meer doen. Want het moet door een of andere deugdcontrole. Ja. Maar ja, het vreemde ja. is, het, het vreemd is ja. dus dat de VVD daar nu ook aan, uh, aan leidt, hè? Want de VVD is gewoon ja. nee, naar links opgeschoven. Kijk, nu heb je natuurlijk wel over de VVD in Amsterdam, dat is nogal een klasse apart. Maar uh, ja, het is natuurlijk raar dat iets wat per definitie. Hè, eigenlijk ben je gewoon een start-up, zou je kunnen zeggen. Uh, ja. die, met, die met crowdfunding gewoon geld bijeenhaalt voor een project. Hè. Uh, en dat wordt, daar wordt dan heel raar over nagedacht. Ik heb ook veel kritiek in mijn omgeving gehoord op jouw project. Zou ik denk van ja, dat is toch juist geweldig dat mensen vrijwillig zoveel geld doneren? Dat laat juist zien dat het waardevol is. Maar ook vanuit de Battenvieren-podcast. Ja, onder andere. ja Niet iedereen uh, heeft even veel vertrouwen in het project en wat je daarmee van plan bent. Uh, maar ja, dan denk ik, van dan kun je natuurlijk elk initiatief wel de grond in boren. Kijk, uh, nou, maar welke NSB'er er nou zo over mijn project te praten, Sander? Want ik heb altijd geleverd, altijd. Als ik zeg dat ik iets ga doen, dan ga ik het doen. En toen ik zei dat ik ging promoveren, ben ik gewoon gepromoveerd. Ja, er zijn zoveel mensen die beginnen aan een promotie nou... Meer dan de helft, bijna drie kwart, die maak je nooit af. Ja. En als ik ergens aan het begin, dan maak ik het wel af. Ik heb ook mijn raadslidmaatschappen, dat heb ik acht jaar gedaan, heb ik heel netjes afgemaakt. Ik heb boek heb gekruidfund, Lebenslust en Doosdrift is verschenen, ik heb boek gekruist Mordel Spinoza, mijn aandeel daarin, ik heb gekruidfund, mijn aandeel in. Boek Cultuur, Marxisme, dat is allemaal verschenen, dat is allemaal uitgekomen, dat is voor 100% aantoonbaar. Dus dat slaat echt gewoon nergens op, de Mensen die dat zeggen, zijn gewoon karaktermoordenaars. Nou ja, kijk, ik weet ook niet waar het vandaan komt. Kijk, het is natuurlijk makkelijk om iets... Te ja, dat weet ik het... wel. Het komt bij jou even. Ja, nee, tuurlijk. Maar waar de gedachtegang gaan niet achter zit. Kijk, het is natuurlijk heel makkelijk om iets de grond in te boren wat nog niet bestaat. Terwijl, als iets al bestaat, dan begint opeens een energie los te komen. Van, oh, kijk eens hoe succesvol het is. Of kijk eens welke kansen we hebben. Kijk bijvoorbeeld naar Forum voor Democratie. In het begin... ...gaf niemand daar een cent voor. Ik heb zelfs letterlijk met iemand een weddenschap afgesloten... ...die op de verkiezingsdag zelf nog geloofde... ...dat ze geen zetels zouden halen. Maar nou ja, ze hadden bijna drie zetels... ...en ze zijn nu een van de grootste partijen van Nederland. En het rare is... Ja, en ook in die tweede aantal ook wel, ja. Ja, en het rare is dus... ...van mensen die worden pas enthousiast... ...als ze zien dat het succesvol is. Terwijl ik denk van, ja, weet je wel, in potentie... ...je moet ook een beetje vooruit durven kijken... ...als je kijkt naar hoe de Vieren podcast begonnen is... anderhalf jaar geleden pas... Ja, dat was ook een amateurproject waar ik me nu voor zou schamen En we zijn nu echt omgegaan naar een, nou ja, toch best wel professionele organisatie. Waarom ik we niet zo denken over jouw project? Of zou het misschien zijn omdat je er geld voor vraagt? Dat er daarom een soort taboe sfeertje omheen hangt of zo. Of inderdaad zo'n sfeertje van, oh, daar komt zit weer geld vragen. Hoe wil ik weer geld vragen? Ja. Ik heb er altijd geleverd voor dat je gevraagd hebt. Nou ja, nogmaals, het is niet mijn idee, maar blijkbaar... Is het anders als je er geld om gaat vragen of zo? Ik weet het niet. Ja, nee, maar het is gewoon arbeid? Ik bedoel, als je bij uh, de bak komt, En je gaat dan zeggen, ja meneer de bakker, weet u wat ik ga doen? Ik wil graag uw uh, brood nu, hè? want dan komt uh, nu op uw tv dat je brood heeft bak en dan uh, kan ik het delen of zo. vader Nee, En als we het naam kijkt, nou, denk je dat die bakker dan nog brood kan bakken als het zo gaat, Sander. Ja. En je moet gewoon betalen voor het bord. En met dat wat hier geproduceerd wordt, is het gewoon net zo. En, zoals uh, ooit Machiel Karskens ook zei, een filosoof is gewoon ook een begrippenboer. Ja, daar zou gewoon heel veel arbeid in zitten. Alleen al die mails beantwoorden van al die mensen, weet je hoeveel tijd erin gaat zitten. Zijn er zijn ook meer dan 200 donaties. Nou, al die mensen die gedoneerd hebben, die hebben allemaal een verhaal. Die willen allemaal gehoord worden en die willen allemaal toch even pingpongen en even kijken wat ze zeggen ook of ze niet toch toch gek zijn. Maar nee, u bent niet gek, dit is aan de hand. Ja. En uh, nou, daar gaat er heel veel tijd in zitten om dat allemaal te onderhouden. Alleen de nieuwsbrief heeft al duizenden abonnees. maar nou, Iedereen wil er even een mailtje terugsturen van Hoi, hey, Zit, dit heb ik gelezen, dit vond ik ervan. ja Daar gaat er gewoon heel veel tijd in zitten joh. Nou ja, exact. Kijk, en wat ik het rare vind. Want ik heb inderdaad ook in mijn omgeving wel, wel berichten gehoord van Ja, Zit, die moet gewoon gaan vakken vullen of die moet gewoon een baan gaan zoeken. Dan denk ik van, uh, nou ten eerste, het is niet jouw geld wat erin zit. Dus waarom zou je überhaupt klagen over iets wat jou helemaal niks kost. Maar wat je in de toekomst eventueel wel wat kan brengen, namelijk misschien gratis artikelen of weet ik veel wat, leuke bijeenkomsten. En ten, en ten tweede, jij bent niet gemaakt om vakken te vullen. Jij bent gemaakt om te denken. Ja, dat is heel simpel. Ja. Uh, doe gewoon waar je goed in bent. En hier ben je goed in. En mensen die, die hebben daar geld voor over. Heel simpel. Ja. Ja, en inderdaad, Sander, dat zegt dus heel mooi. En waarom ze dan een Marijn Oudernams of een Gloria Wekker, allemaal dat soort figuren, die eigenlijk ja, wetenschap bedrijven, maar dat is dan wel wetenschap die heel zwaar ideologisch beladen, totdat het vaak niet ideologie te onderscheiden is. Ja. Die wetenschap die zij dan bedrijven, waarom zouden zij dan wel? Want dus ontstaat moeten het overhouden, waarom zouden diezelfde aanzetten die er afhouden, zou die dat dan wel kunnen? Ja. Nou ja, het is nogmaals, het is heel raar dat, dat, dat er zelfs als mensen vrijwillig geld aan jou doneren, dat het dan nog als raar wordt gezien of zo. Uh... Ik wil nog even onderscheid maken tussen de VVD-stemmer. En natuurlijk ook de mensen die er politiek actief voor zijn. Hè? Dus uh, hmm. ja, het is al bekend bij de VVD dat de mensen die er politiek actief voor zijn, dat die toch. Veel meer bezig zijn met ambtelijke functies en veel meer bezig zijn inderdaad met, met, met ambtelijke baantjes en daar ook een stuk linkser zijn dan de gemiddelde VVD-stemmer. De gemiddelde ja. VVD-stemmer is nog echt wel een stuk rechtser dan de mensen die politiek actief zijn voor de VVD. Ja, absoluut. Ja. Dat moeten we ook eh, vermelden. Ja, nou ja, en jij hebt gewoon moeite ook vanwege jouw denkbeelden, Dat hebben we natuurlijk in het verleden al gezien om hè, in de mainstream organisaties uh, uh, meegenomen te worden. Ja, Jij kan niet zo snel uh, met de burgerstichting aanschrijven om subsidie aan te vragen, hè? want jij ja, ja, bent natuurlijk die, die enge rechtse man. Uh, uh. Nou, oh, ja, en ik zal je zeggen: Sal, er komt ook nog steun uit hele onverwachte hoeken. Dus voordat je dan gaat zeggen: oh, is allemaal rechts of niet, maar nee, dus echt, wij het is echt hoeken waar je niet zacht wacht, dus, dat daar ook gewoon politieke steun vandaan en Die durven er nog niet hard op te zetten, maar die zijn echt wel geïnteresseerd in het dat, in dat gedenken. Hè? Dus ja. ook als je van, oh, het, het, het als verheffing, iets als beziening, iets als ja, rust, reinheid, regelmaat, wat ook heel veel werkende mensen ook gewoon nodig hebben in hun leven, structuur, volksverheffing, nou dat allemaal, dat er dus heel veel politieke mensen daarmee bezig zijn, ook zelfs aan de linkerflank, die dit een heel interessant project vinden, hè. Ik ga het nog niet verklaren wie allemaal, nou, dit hoe het boek mij is dan. Sommigen willen misschien wel genoemd worden met naam, sommigen niet, maar dat, dat komt aan het eind dan allemaal. Mm -hmm. maar, maar voor de mensen die denken, oh het is allemaal zo rechts, nou, er zijn juist ook linkse mensen die zeggen van ja, maar wat nu zichzelf links noemt, dat bedient mij helemaal niet meer. Dat is overgenomen door identitaire activisten, monopolistische en dat heeft helemaal niks meer te maken met waar het in het begin gewoon te doen was, maar iets als rechtzekerheid of werkzekerheid. Dat het dan altijd één is. Omdat het niet meer een vakmanschap gaat. Dat is gelexibiliseerd is. Of zo. He, dus dat zag ik op die caféavond. Dat er alle rangen en standen waren gekomen. Op die fundraiser. 22 juli. Dat is gewoon uh, ja, mensen in een fabriek staan. Maar ook iemand die een ICT-bedrijf, Bijvoorbeeld. En ook iemand die juridisch bijstand geeft aan anderen. En iemand anders. Uh, die, uh, die, die, die, die schilder is. Dus alle beroep. Maar ook zo'n feitavond. Dus je komt er echt steun op de ja. echt, het helemaal niet zou verwachten. Echt, heel mooi en ook zo, zo prachtig om dus te zien dat je door alle hoeken en lagen van de samenleving al gesteund wordt in een project, weet je. Dus maar ja, dat vind ik echt vind ik het zo mooi daaraan. Hetzelfde zie je toch met die discussie met Nieuw Links, van Edith Terstal onder andere, die inderdaad juist heel veel kritiek gaven op dat, die identiteitspolitiek van Links van de laatste jaren. Ja. Zij zien precies hetzelfde. Zij zien eigenlijk de verworvenheden van de jaren 60 en 70... die toen door links behaald waren... Hè, en waar denk ik bijna heel Nederland gewoon nu nog steeds achter staat... die zien zij verbrokkelen. En uh, de grap is natuurlijk dat hè, wat we nu als rechts zien... dat wil juist die verworvenheden behouden. En de grap is dan dat iemand als Marijn Oudendamsen... die zegt dan van ja, rechts is eigenlijk heel conservatief... maar ze doen alsof ze die waarde willen behouden... ...om links te kunnen bashen. Wat natuurlijk totale onzin is. Want wij zijn ja, maar dan... ...dat is een boekbeversie waarbij jij... ...de motieven van je opponenten... ...pretendeert beter te kennen dan je opponenten zelf. Ja, exact. Ja, nou ja, goed, kijk... ...je kan ons conservatief noemen in die zin... ...dat we relatief moderne verworvenheden willen behouden. Dat geldt in ieder geval voor mij, dat geldt voor jou, denk ik ook. Uh, ga dan niet zeggen van... ...ja, dat, dat, dat misbruiken wij zogenaamd... ...om onze daadwerkelijke... Reactionaire agenda door te kunnen voeren. Wat natuurlijk totaal waar ja, is. Als je nou echt een reactionair bent, dan kun je net zo goed wat heel wat Lem Duivels gaan uitdrijven of zo. Ja, je? Brug, dat ja. publiek aardig en niet te doen. Ja, ja. precies. Het is, het is in ieder geval wel duidelijk dat wij twee niet tot die uh, groepering behoren. Uh, <laughs> um, maar nog <toch> even <laughs> terug, hé, want je gaf het al even aan: cafébijeenkomst. Mm -hmm. Ja, 20, 20 juli is de cafébijeenkomst. Vrijdag 20 juli in Utrecht gaat het worden en het gaat beginnen om half acht en het duurt tot elf uur. Ja? Dus kom allemaal, hè? het is ook gewoon open, toegankelijk, maar je moet wel even aanmelden, maar dan komt nog allemaal met events bereid, en weet ik, we gaan het zelf professioneel aanpakken. Uh, maar inderdaad, 20 juli vrijdag in Utrecht en dan is het van half acht tot elf. Ja, dus is de cafébijeenkomst komt uit het project uh, verhalen uit de samenleving? Uh, oftewel de Nieuwe Kerk, hè, zoals we het geksgerend noemen. Ja. En wat, wat, gaan we, wat gaan we doen die avond? Ja, ik heb wel maar even de locatie, dus dat okay. daar begint het even mee. Maar <laughs> nou, we gaan nog wel, want sowieso is het ook... Nou, ik zal je nog eens vertellen, Sander. Dus ik gaf dus verjaardag hier, uh, bij mij thuis. En daar kwam dus uh, een bekende van mij, uh, Frits. Nou, dat is dus gewoon een, uh, ja, een rechts VVD-stemmer. En daar ben ik al heel lang mee vriend, vanuit Duitsland, vanuit de sportschool en zo. En die kwam dus om mijn verjaardag. En die hadden dus ook, begon dus ook over onderwijs. Je had dat, had dat hele hilarische filmpje gezien van Jerry Baudet, die naar uh, die school in GroenLo ging, waar ze een examenvraag hadden, en iemand moest verklaren dat het voor de democratie fascistisch was. En dat was Jerry Baudet dus. En die hadden ook gezegd, ja mensen, ik zit hier nou gewoon een verhaal te houden, maar ik kan me horen, en jullie kan zien, aan jullie lichaamstaal aan jullie linkse gezichten, dat jullie helemaal niet open zijn voor wat ik iets zou te vertellen. Ja, dat is geweldig hè, geweldig. Maar toen zei die Frits, die zei dus het volgende, die zegt ja, maar dit begint dus al gewoon op de beurt speelzaal. Dan begint het met delen, ja, dat kindjes moeten delen. En dat is leuk als wij twee iets delen, maar als je met de hele wereld moet gaan delen, waaronder dus ook Afrika, en als dat deel, volgens ook nog eens een keer wordt opgeklopt tot een ideologie, ja, dan is het niet leuk meer. Maar goed, dan sta je aan het begin van de peuterspeelzaal en dan moet je nog die hele carrière in het onderwijs door. En dan kom je op een gegeven moment helemaal aan het einde ergens uit. Dus dan hebben we al die mensen die linkse ideologie, net als ganzen met een trechter in de bek, ja, is dan helemaal er helemaal doorheen geduwd tot ze allemaal door deze zijn in die denkbeelden en dan nog een keer aan een Thierry Baudet komen om met een paar argumenten nog te proberen iemand van gedachten te veranderen. <laughs> ja, hij zei, dat gaat dus niet meer nooit werken. Maar, zei hij, het is nog erger. Het is nog erger, want op verjaardag is het tegenwoordig ook al zo. Dan zit iedereen maar een beetje ja, in zichzelf opgesloten, een beetje verkrampt. Niemand durft vrij wat te zeggen. Iedereen zit dan maar een beetje houten te deugen dus zelfs verjaardag is ook niet meer leuk, zegt hij, want daar zitten mensen ook wel te deugen. Ja. Maar, nu kom ik hier, de verjaardag van zit, en dan krijgt iedereen gewoon vrij van zich af. En niemand geneert zich. En mensen zijn gewoon vrijelijk aan het praten, vrijelijk aan het denken, met realistische discussies aan het voeren. En nou, dat, dat is toch een verademing. Dat zie je gewoon niet echt meer. Hij zegt, dat heb ik echt die van het laatste, laatste jaar. Dat dat steeds minder is, dat er steeds minder vrijelijk gepraat wordt. Ook natuurlijk omdat niemand tegenwoordig meer echt een vast contract heeft. Dus ja, je zegt maar iets wat mogelijk reputatie, reputatieschade zou op kunnen leveren voor jouw werkomgeving. Ja, de eerste die wordt gewipt. Ja. Heer, dus al die, al die, die, die losse contractjes hebben mensen ook geen vrijheid van denken meer. Geen werkzekerheid hebben, dat hangt allemaal samen met die totale geflexibiliseerde deurkmaatschappij. Maar dan is het ook zo verademing. Mensen willen gelijk gelijkstemden tegenkomen. Of in ieder geval mensen die rationele discussie kunnen houden. He, dus die niet zo moreel veroordelen naar elkaar zijn. Maar die gewoon lekker open-minded van je afpraten. Belse vrijdenkers, een de vrijdenkers en rationele mensen. Nou, dat gaan we dus doen op die café. Ja. Daarom is het voor bedoeld. Ja, nou ja, dezelfde ervaring hebben we ook bij de Batavira podcast. Hè, de borrels, nou ja, die worden ook bezocht. En uh, sommige nieuwe bezoekers zijn soms echt verbaasd hoe... ...openlijk en vrijelijk gewoon praten... ...en dat we ook gewoon foute grappen durven te maken... Of, ...of termen durven te gebruiken... ...die door Polycore links uh, verboden zijn tegenwoordig. En dat wordt steeds moeilijker. Ik was, uh, eind vorig jaar was ik een bericht uh, van een Amerikaanse website... ...dat de Thanksgiving-avonden in uh, Amerika ook steeds minder gezellig werden. En dat ze gewoon letterlijk één of twee uur korter duurden gemiddeld. Omdat uh, die hele... Uh, uh, ...ruzie tussen pro-Trump en anti-Trump... ...dat hij eigenlijk door heel Amerika heen snijdt op dit moment. Ja. Ja, maar het wordt nog steeds gekker, Sander. Ik bedoel, nou zelfs Joris Luijendijk... ...nou, die man die schrijft best aardige boekjes. Ik heb bijvoorbeeld van hem uh, gelezen... ...het uh, zijn net mensen en je hebt het niet van mij maar... ...en ook het intro in de Panama Papers... ...dat zijn allemaal best wel aardige boekjes. Mm -hmm. Maar zelfs die Joris Luijendijk, die had nou gezegd van... ...ja, wij journalisten moeten maar zelfs wat minder kritisch worden... Want we brengen steeds maar over hoe het systeem aan het falen is, hoe de instituties falen, hoe politici corrupt zijn. En als mensen dat dan nou maar steeds horen, hè, als wij journalisten het allemaal onderzoeken, al het, al het gevaal, ja, dan krijgen mensen de indruk dat de maatschappij zo, zo verdorven is. En dan komen ze in opstand, dan komt de onrust en dan komt er straks een revolutie. Dus wij mede moeten gewoon een paar maanden even helemaal stil doen, dat de boel weer een beetje afkomt, En we moeten die zoveel onderzoeken, we moeten zoveel onderzoeken. Terwijl dat is serieus, serieus, en dan noemden ze zelf journalist. Ja. Dat was serieus gezegd ergens. Ja. Terwijl dat gevaar, hè, dat, dat geklungel is er. En de journalistiek is er toch juist om, om dan dat geklungel uh, aan te pakken en, en op te lossen. Ik bedoel, je bent toch en? juist onderdeel van de oplossing in plaats van de nee, oplossing. Nee, nee, nee, nee, nee, maar kijk, het is nou zo erg, Sander. Dat ze dat nu als een politieke missie zien. Dus hun politieke missie staat boven ja, hun, hun missie naar de öffentlichkeit toe. Hè? In uh, die zin dus dat er, een, dat er een public sphere is, waar er feiten boven tafel komen, waar mensen dan een visie op kunnen hebben, nee. Dat is nu ondergeschikt aan de politieke missie om de boel bij elkaar te houden. En zo zie je maar weer dat heel veel luiden die zichzelf van journalist noemen, ja, die worden niet journalist omdat ze objectief willen zijn of dat ze, dat ze feiten willen vergaren, nee. Die willen eigenlijk de wereld veranderen. Ze willen eigenlijk de wereld verbeteren. Ze beginnen eigenlijk meer vanuit een utopisme dan vanuit de objectiviteit. En dat doen ze door bepaalde kleuringen aan te brengen in hun rapportages, om mensen op een bepaalde manier te laten denken. En dat zien ze als een politieke missie die ze hebben, om ervoor te zorgen dat, dat het volk niet in opstand komt. En wat ik daar aan wilde toevoegen, is namelijk dit. Vroeger nou, was het zo, dat ging het over wilders en de PVV, maar was het van ja, dit is weer een, een homo-asylke in elkaar geslagen in een centrum. Maar daar gaan we even niet over rapporteren, want dat speelt alleen wilde, maar wilders in de kaart. En nee, dat stadium is nogal al gepasseerd. Maar dan mag helemaal niks meer boven komen. Want voor je bent voor helemaal de gemarginaliseerde linkse partij, die toch weer ergens, of meestjes, benoem ik, maar eigenlijk door gemeentes benoemt, ofzo. dan wordt het weer bevestigd dat het partijkartel heerst. Nee, dan mag ook wel niet meer boven water komen. Weet je, dus nu, is het, nu gaat het nog veel verder. Vroeger ging het erin, maar dingen die met migratie in de eerste te maken hadden, dan moesten ze met de, met de pet... ...worden bedekt, die moest er doorheen. Maar nu moest je alles, al, al worden bedekt... ...mogelijk boniterend zou kunnen zijn. Nou ja. ja, kijk, het probleem is... Uh, uh, ...ik ben het ook totaal niet eens... ...met de oplossing van Wilders. Hè? Want die had laatst een motie ingediend van... ...we moeten Nederland de-islamiseren. Nou ja, dat... roept mij al heel, heel negatieve connotaties op. En als je het hebt over de Koran verbieden... ...of moskeeën verbieden, ja, dat, dat gaat mij echt te ver. Ik denk dat... ...behalve de PVV niemand daar voorstander van is. Maar hij kaart wel problemen aan. En het probleem is natuurlijk dat die problemen niet worden opgelost door de mainstream partijen. Um, ook de VVD is daar gewoon te links in geworden. En dan hebben we in ieder geval een Thierry Baudet. Die denk ik bijvoorbeeld met de wet Nederlandse waarden een hele mooie middenweg vindt. Om gewoon dat extreme uit immigratie en islam te halen. Zonder dat je meteen de hele rechtsstaat overhoop gooit. Maar nee, dan is Thierry Baudet natuurlijk ook weer een hele foute man. Dus... Ze lossen die problemen ook niet op. Dus het, het blijft voortbestaan in de cyclus. Dat is ook een crisis en Ik had dus ook een artikel geschreven op TPO hierover. Ik vond Adson Drucken, die hadden dus in 2004 al het boek uitgebracht, dat heet Tijd van de Onbehagen. En daar werd dan al precies allemaal gezegd. Er zijn eigenlijk de beste mensen eigenlijk te individualistisch geworden in die zin dat er weinig sociale samenhang is. Er is nauwelijks dus sociale maatschappelijke cohesie, of zelfs culturele cohesie is er minder. En vervolgens kwam Dirk Hofstad met een tegenbetoog in de goede Amsterdam en hij hield juist meer liberaal-humanistisch verhaal en zegt, nou, bekijk bekijken het ook van deze manier, hè? dus we hebben dus die verzorgingsstaten en die uitkeringen, die hebben we uit hebben die opgebouwd, maar er wordt er heel veel misbruik van gemaakt en uiteindelijk is het berekend gedrag gaan stimuleren en dat zorgt juist ervoor dat de maatschappij ook uiteenvalt en dat mensen wantrouwen gewoon naar elkaar, naar het systeem. Nou, dat is heel interessante polemiek. dus enerzijds het Betoog van, van Verbrugge en anderzijds het betoog van Verhofstadt. Maar ja, alles wat in die boeken staat en in die polemieken, en ik heb het allemaal nog maar eens een keer gelezen, dat kan je gewoon perfect herhalen voor de dag. Zoek het me op. Ik heb een artikel voor TPO geschreven. Ja. Dat, dat is afgelopen zondag is er uitgekomen. Ja, weet je, en je bent gewoon niks opgeschoten. Dat was in 2004, nu dus in 2018. Ja, er gebeurt gewoon en, niks mee. Uh... De, nee, de burger dus neemt ik... de politiek niet ja. serieus en andersom de politiek neemt de burger niet serieus. Kijk, ik, ik denk ook dat uh, een groot deel van het wantrouwen is denk ik ook ontstaan uit het feit dat er steeds transparanter zijn geworden. Hè? Ik bedoel, um, we kunnen steeds uh, op een lager niveau uh, media opzetten. Hè? Deze podcast zit daar een voorbeeld van, maar uh, ja, Twitter, Facebook, iedereen kan zijn mening geven. Dus problemen worden natuurlijk ook steeds sneller uh, aan de kaak gesteld. Problemen bij de overheid, problemen bij de politie, noem maar op. Um, dus ik denk dat een deel van het wantrouwen ook daar vandaan komt. Kijk, je weet natuurlijk niet wat er misschien vroeger allemaal in de, in de doofpot werd gestopt, wat ook fout was. Hè? Dus ik zeg niet dat... dat uh... Ja, bij katholieke kerk en zo, en uh, allemaal kindjes en zo. Uh... Ja, dus ik zeg niet dat, uh, dat het nu per se heel veel slechter is dan dat. Maar ik denk wel dat we veel minder vertrouwen hebben in de instituties. Uh, dat we zo ja, daar moet ik toch een te kanttekening teken. bij maken, Sander. Daar maak ik toch een kanttekening bij. Want er is natuurlijk ook zoiets als op een gegeven moment een paniek. Coaten, dus je kan wel inderdaad honderden podcasts zitten luisteren met allemaal ellendige dingen die worden besproken en dat kan gaan van, van ufo-verschijningen die in de doofpot gaan tot en met uh, iemand die drie kinderen doodrijdt en er met een taakstrafje van afkomt. Maar uh, op een gegeven moment is het ook een soort, een soort moral outrage-code. Op een gegeven moment kan je niet meer gefrustreerd worden dan dat je bent. Of op een gegeven moment kan je niet meer alle missies worden dan dat je al bent, weet je. Je kan er met zoveel paniekberichten worden overladen totdat het op een gegeven moment geen effect meer heeft. Want je moet er toch door met je huisje, bompje, beestje leven. Ja, dus ik denk dat dat wel meevalt. Uh, maar ook Fortuyn. Hè? Dus, okay, Jan Maat, kon nog zeggen, was een beetje een reactioneer gekkie. Maar bij Fortuyn kon mensen het gewoon niet meer ontkennen. En het was gewoon zo'n duidelijk signaal van, nou ja, we moeten nu iets gaan doen als we een leuk, gezellig Nederland willen behouden. En dat is niet gebeurd. Is alleen maar een hyperbole is het gekomen, maar er zijn eigenlijk beleidsmatig weinig dingen. En, en, en, en toen hadden we het eigenlijk alleen nog maar over de integratie. Hè? Dus de, de, de migranten of de afstammelingen van migranten die, uh, die al in Nederland zitten. Wat uh, gewoon niet gelukt is. Dat heeft ook Paul Scherver gezegd. Precies. En wat krijgen we in 2015? Er komt een gigantische stroom migratie aan. Uh, ik geloof toen in Duitsland alleen al 1 miljoen migranten. En eigenlijk zijn we nu pas, drie jaar later, zijn we aan het praten over daadwerkelijke oplossingen. Um, ja nou eens. dan wordt er alleen maar kijk uh, Hongarije gaat gewoon niet, trekt een eigen plan. Italië die blijft maar een beetje mopperen, maar eigenlijk gebeurt er weinig. Want die zal liefst al die boten terugduwen, maar ja, dan komen al die NGO'tjes komen in het bezet en dan is het weer politiek is moord voor die persoon die die boot terugduwt. Ja. En dan blijft er C in Duitsland met z'n zo zo'n slag, maar ja, dat gaat natuurlijk eigenlijk weinig veranderen, want uh, dat, die Duits, je hebt zo'n moraliteit die is ook kort, die is ingesteld, Ja. Die, dat Merkelisme, dat gaat gewoon door over het Dat is wel duidelijk. Dus, ja, daarom zeg ik ook, die politiek, die gaat gewoon veranderen. Hè? En mensen zijn niet meer wantrouwen geworden tegen de media. Nee, er was een duidelijke hoop, Er was een duidelijke verwachting. Er werd een duidelijke eis op tafel gelegd in de tijd van Vertuim, nou Dit speelt er. Politiek, jullie moeten niet iets mee. En dat dat niet is gebeurd, dat maakt mensen woelen. En dat maakt dat mensen het vertrouwen in het systeem verliezen. En dat heeft meest te maken met dat er nu meer media is, omdat de kwaliteit van de, de, de, de politiek zijn verlaagd. Nee, gewoon niet. Gewoon de politieke orde is er niet in geslaagd om die fortuinpuls uit te voeren, op te pakken, serieus te nemen. Nee. En ze hebben gewoon een bolwerkje van zichzelf gemaakt, wat ondoordringbaar is voor de, voor, voor de MKB Nederland. En zijn gewoon doorgaan met de oude weg. Dus vandaar ook ja, die politiek, daar hebben we niet zoveel meer van te verwachten, helaas. Daarom is je nieuwe kerk ook zo belangrijk. Het kantelen van het maatschappelijk middenveld. Daar gaat het. Het kant van het maatschappelijk middenveld, daar is het allemaal om te doen. Ja. En, en hoe zie je dat dan in de praktijk voor je? Want je hebt het over cafébijeenkomsten. Dus in ieder geval plekken maken waar mensen wel met elkaar kunnen praten zonder meteen als racisten gezet te worden. Ja, juist, ja. Maar hoe, hoe moet dat doorwerken in het dagelijks leven van mensen? Ja, nou daar begin ik dus uh, binnenkort, kom ik daar dus met een boek over. Dat ben ik nu aan het schrijven. Dus daar houd ik nog even geheim, anders hoeven mensen straks het boek niet meer te lezen. Maar er zal ook worden ingegaan in een boek waarvoor mensen hebben gekruid van wat ik nu ga schrijven. Dus daar ga ik me nu even diepen. Hè. Dus in het onderzoek naar de filosofische fundamenten van een nieuwe cel. Daar is dus uh, die 9000 euro voor opgehaald. En die is 9000 euro is opgehaald voor een onderzoek naar de filosofische fundamenten van een nieuwe cel. En ja, wat nieuwe cel dan is, zult u dan in het boek kunnen lezen. Maar het begint er in ieder geval al mee. Dat je dus niet al je vrienden kwijt bent op het moment dat je zegt dat je op, een, uh, dat je op iemand gestemd hebt die niet deugt. Waarvan zeggen we dat die niet deugt. Dat je dus niet in een compleet sociaal isolement al belandt. En dat je dus ook mensen vindt waar je zaken mee kan doen. dus Een zakelijk netwerk, er komt ook gewoon ondernemers bij die diensten gaan uitwisselen met elkaar. en Zodat je niet ook economisch geruineerd wordt als je iets doet wat uh, volgens de regering niet helemaal kan dus, ja, gewoon het model van de, van de subsidiariteit, het model van de soevereiniteit in eigen kring en het oude model van de zuil, dat komen we in, in een nieuw jasje aangepast op de hedendaagse technocommunicatiemaatschappij. maatschappij. Juist, dus inderdaad ervoor zorgen dat we gewoon elkaar kunnen helpen op, op, op praktisch niveau, uh, open met elkaar in gesprek kunnen gaan, samen uh, naar oplossingen kunnen zoeken, misschien kijken ja. wat we wel kunnen oplossen binnen onze eigen kring, zonder dat we de overheid daarvoor nodig hebben. Juist, juist! Het doet me een beetje denken aan de mensen van nu, die beruchte documentaire waar we het al een paar keer over gehad hebben. Ja, geweldig. Daar heb ik ook naar verwezen in uh, Levenslust en doodsdrift Ja, die documentaire van de mensen van nu. Klopt. Ja. En, da en daar is eigenlijk hetzelfde. Er is dus heel veel wantrouwen in de overheid. En uh, we moeten het allemaal zelf oplossen. Alleen... Ja, maar dat is allemaal gesubsidieerde piepo's. Ik zal een voorbeeldje geven. Dus iemand die die <laughs> documentaire is, dus een piepo met een de, zelfband. Ja. En wat hij dus die dat kakao gaat ze voegen, met die gelboot, van, van Europa naar Zuid-Amerika. Ja, en dan zegt hij, ja maar dit is lekker duurzaam, en uh, dus doe het, het goede doel zo, Maar dat is natuurlijk nul zoede aan de dijk. Hè. als je kijkt naar hoe ontzettend veel kakao er de wereld op het wordt, en wat het allemaal betekent voor het milieu ja, en en bla, bla bla bla, ecologische voetdruk en zo, dus wat die people met de schat bezig doen. Dat is een dubbel op de goede platen die dat bedrijf daar PR uit gaat een podium geven wat ze dan doen dat met hem de wereld aan het redden was. Terwijl de omzet gewoon weer ver, ver, ver, verbod is. En uh, de ontbossing in Zuid-Amerika ook gewoon doorgaat en zo. Dus die, die, die good goed mensen die, komen, ja, die heeft voor zijn gevoel dat ze de wereld aan het red, maar het is gewoon een politie van, dat is gewoon ANPR natuurlijk. Ja. En dat wordt vaak gesubieerd, want het bedrijf bedrijven die dat doen. Die krijgen ook weer on Investment en die krijgen, weer, uh, die krijgen ook meer social. So so so, uh, ja, dat komen zo die sociale regels, hè, dat je ook iets voor de maatschappij terug moet doen. Nou, die kunnen dit allemaal weer, daar hebben ze weer potjes voor, dat wordt allemaal weer omgesluist. Greenwashing. Dat is een industrie. precies, dat is gewoon één grote greenwash uh, industrie. dus dat, dat is weer goed onder de kursie op investment, en dat is weer wat zijn afstreekbare gasmobiel. Ja, dus, op, het gaat ook om, weer over intenties Het eh over over over uh, allemaal overslot in de corporate campagne. Ja, het gaat ook om, over intenties tegenover consequenties. Ze dus denk totaal niet exact. na over, helpt het überhaupt iets? Nee, het voelt voor mij goed. Dus ja. ik doe het. Ja. Er is dus natuurlijk wel iets over voor te zeggen. Natuurlijk, dat dan lekker intrinsiek validerend. Maar dat is niet intrinsiek validerend. Nee. Want hij loopt een verhaaltje te ligt me in de wereld mee aan ja. Als hij nou gewoon een verhaaltje had van, ik vind het gewoon cool om te zeiden. Ik hou van zeiden. Dat wil ik mijn hele leven al doen. En dan nou kan ik het gewoon doen en ik krijg een geld dus geweldig. Dat moet is ziek validerend zijn. Dat hij zelf de standaarden kiest voor zijn gedrag. Nee, hij wil het verkopen aan de wereld van ik ben aan het redden, kijk mij eens deugen, kijk mij eens begaan zijn met het milieu. Dus het gaat gewoon om externe validaties. Ja, dus, wat vinden anderen van mij? He, hoe val ik in het op van de anderen? Ik wil gelabideerd worden. Ik wil het anderen mij zien. Daar gaat hij eigenlijk over. Nou ja, en al die piepers denken ook dat als de hele wereld hun na gaat doen, dat dan de wereld gered wordt. Terwijl wat zij doen, dat, dat, dat functioneert totaal niet in de moderne maatschappij, natuurlijk. Nee, uh, want het is economisch achterhaald. Ja, uh, want, hij, want hij zei, een van zijn citaten was: ja, we gaan een revolutie ontketenen in uh, transportland. En toen zei een van die uh, gasten van de snijtafel: van, uh, nee. <laughs> De echte revolutie kwam 200 jaar geleden, toen we geen zeilschepen meer nodig hadden, maar gewoon op, uh, op stoom of op uh, benzine konden varen, weet je? Dus, die mensen weten totaal niet waar ze het over hebben. En uh, er was ook uh, die ene gast, die dumpsterdiver, die, die geloofde ook dat de hele wereld kon leven zoals hij. Ik dus dat, iedereen... dat nog eens na, dat was wel een mooie verhaal? dat dat nog na. Nou ja, wat, wat hij dus doet is dat hij altijd aan het einde van uh, de dag tegen sluitingstijd naar een bakkerij toe loopt of naar een andere winkel. En dan gaat lopen bedelen om eten wat anders weggegooid zou moeten worden. En dan zegt ja. hij van, uh, ja het is ongelooflijk, er wordt zoveel weggegooid en, en ja, uh, dit is ook gewoon een manier van leven. Terwijl hij snapt natuurlijk niet dat, dat, dat als iedereen dit zou doen, dat er niks meer geproduceerd zou gaan worden. Ja, maar stel dat ik, hij komen dus bij, die, bij de bakker, hè. Dus <laughs> ik ben dus die bakker. En dan komt die piepo en die zegt, joh bakker, er wordt zoveel weggegooid, dat is zo zonde voor het milieu. Ik wil graag het eten wat jij vandaag zou weggooien, dat wil ik graag meenemen. Maar als ik dan niet wakker was, dan zou ik toch wel even de kritische wedervraag stellen van... ...yo, Pipo. Maar als jij nou gewoon even tegen eerder was gekomen, je had het gewoon gekocht van mij. Hoe zou je daar dan tegenover? Zou dat misschien niet nog beter zijn? Zodat dat niet een beetje meer wederkerig zijn geweest dan? <laughs> nee, die vraag worden dus niet gesteld dan, hè? Ja, ja, ja. ja, het doet me ook denken aan een uh, artikel dat ik ooit een keer las van een, van een of andere linkse Pipo. En die, uh, die, ja. was, die was principieel voor het, voor het feit dat hij het recht had om niet te hoeven werken... En dat kon hij dan helemaal onderbouwen met allerlei, uh, waarschijnlijk cultuurmarxistische filosofen en zo, Terwijl, je hoef je alleen maar af te vragen van, wat, wat gebeurt er nou als iedereen dit zou doen? Dan, dan stort hij hele maatschappij toch in elkaar? Hè? Ik bedoel, dat is het, het, principe, het principe van Kant. Ja, ja. ja met andere woorden, hij voldoet niet aan de, aan de kritische reden van Immanuel Kant. Dat kan gewoon is imperatief. Het is Natuurlijk. niet voor algemeen niet zeerbaar. Ja. Ja, en inderdaad, uh, hij heeft ook het recht om niet te hoeven werken. Maar hij heeft dan ook niet het recht om van mij te vragen om hem met zijn levensonderhoud te voorzien. Uh, want dat, dat willen ze natuurlijk wel. Uh, ja, echt, ratio is ver zoeken. En, en hoe langer ik me met de politiek uh, bezig ga hoe, hoe erger het lijkt te worden. Ja, dus hoe meer uitzichtloos het ook is, hè? Ja. Ja, ja dat zien we zien het eventjes nu we toch een beetje zijn om even te praten over... Het verleden van de, van, de, van, de, van, de, van de jeugd. Ja, want ook wij zijn ooit jong geweest. En jij bent nog heel jong. Dat, dat is helemaal De Jaren 80, dat is uh, ons decennium, hè. Ja, misschien meer de jaren 90. Ik ben zelf geboren in 1987. 87, oké. Okay. Ja, dus dan heb je inderdaad weinig bewust meegemaakt. Uh, ik, ik ook niet hoor. Uh, Alleen mijn, mijn kleuterklas kan ik me misschien nog een beetje herinneren wat eind jaren 80 uh, plaatsvond. Maar uh, ja, ja de jaren 90 is een bijzonder decennium uh, volgens mij in de geschiedenis. Ja, ja vind ik wel. Want dan is of je in die jaren 90 toch enerzijds een beetje het idee dat die koude oorlog voorbij was. En dat we nou eindelijk weer rustig aan, aan konden doen dat er veel geld op besteden was. Uh, en die van ook een redelijk zorgeloze periode toch wel was, die jaren 90. Ja, absoluut. Ja, en, en ook, ook interessant vind ik ook wel om te kijken naar de, te, de tekenfilms uit die tijd. Dus uh, wat had je toen? Had je tekenfilms als X-Men en Spider-Man. En dat was wel interessant, want er zat ook vaak ook een bepaald plot nog wel in. Of de Smurf of om dat maar iets te noemen. Dat waren dus allemaal tekenfilms, dat nog wel een bepaald plot. Over een strijd is goed en kwaad. Het kwam eigenlijk alles wel weer in terug. Maar mm -hmm. ook een strijd is goed en kwaad. Het sloot nog best wel goed aan op het Koude Oorlog, denk ik. Uh, maar toen even later, uh, toen ik naar de middelbare school kwam, kwamen er heel andere tekenfilmpjes, zoals uh, uh, Cow and Chicken en zo. Hoor. En dat was echt allemaal ADHD uh, en uh, Spongebob SquarePants en zo. Er was ook geen, geen plot meer in. Dat was gewoon een kwartier en dat het viel gewoon van het ene moment in het andere moment. En er was nauwelijks een plot meer in te ontdekken. Dus, dus dat hele, het is bijna alsof mensen ADHD gekregen hebben van al die tekenfilmpjes. Ja, ja ze waren ook wel wat volwassener, vond ik. Uh... Uh, wat absurdistischer of zo. Het was wel een ander soort tekenfilms. Dat ben ik met je eens. Ja. ja. Maar dat zie je dus als een, als een teken van de tijd. Van, van een veranderende ja. geest. Ja, want al, ik heb dat dus meegemaakt als kind. Dus Nu praat ik even over hoe ik dat als kind heb meegemaakt de jaren negentig. Maar ja, ik kijk vanaf acht jaar ook geen tv meer. Dus dat is ook hoe ben ik opgehouden ben met tv kijken. Maar uh, dat is precies, uh, ja, hoe wat dat herinneren. Met tekenfilms vooral. Maar dat de tekenfilms toen wel... Uh, wat, wat coherent waren in die zin. Dus toen later ging terugkijken, En naar als je als kind dan gekeken hebt, dat het me opviel dat het aan het begin van de jaren 90 nog echt coherent werd, maar dat het begin jaren 2000 dat bijna allemaal incoherente uh, ja, warboel werd. En nu worden kinderen het nog steeds zo opgevoed met dit, met dit soort ja, brei. Hè? En benieuwd ook hoe dat, hun wereldbeeld, dat daardoor dat daardoor wordt. En hun, uh, hun handelen en hun denken en zo. Ja. Uh, en, nou ja, sowieso ja. is de jaren 90 inderdaad, uh, die uh, dat wordt heel vaak genoemd, het is natuurlijk abrupt verstoord eigenlijk door 9-11 in 2001. Ja, maar dat was al dat was afgelopen, toch? Dus zijn het al in nieuw millennium. Nee, tuurlijk. Maar als je, als je even kijkt naar de geest van het decennium, de jaren negentig, ja. zoals ik me die kan herinneren. Dat is uh, de tijd van het, de kabinetten paars, kok, hè? dus de uh, D66. Ja, precies. Met alles vol relativeren. Ja. Moet je ik dus nog bang ben zo, dat er een generatie gaat komen. Uh, van jonge mensen die dat niet meer hebben meegemaakt. Ja. Dus Precies, dus een... Wij hebben het ook niet meegemaakt. Dus wij weten wat het gewoon is. De tijd van kok en baars. Je kon het lussen, de poot, de en, en, en, en dat hebben we allemaal gewoon meegemaakt. Dus hoe het dan gewoon was, je kon er niks zeggen. voor iemand, ja, maar dat is ook jouw mening. Ja, want zeg je dat nou absoluut? dat ben je van andere kanten te kijken. Het is allemaal relatief. Er is geen waarheid, er is alleen maar verschillende perceptie. Dus er kon gewoon niks, er gewoon niks, gezegd op. Gewoon niet. Ja. Was gewoon onmogelijk om en in discussie te zien. Ja. Gewoon niet, gewoon. Maar eigenlijk kon het uit. heel erg was het, zo. Ja, nou ja, en dat, dat, en, ja. Het bijzondere van uh, de kabinetten paas was natuurlijk dat het het eerste kabinet was zonder een confessionele partij. Omdat uh, het CDA toen in de oppositie zat. En uh, nou ja, we hebben acht jaar lang hebben we... VVD, PvdA, D66 had, ja. uh, dus eigenlijk inderdaad echt een, uh, nou ja, een, een duidelijk middenkabinet waarbinnen de PvdA ook nog eens duidelijk uh, ja, uh, los kwam van zijn eigen wortels, zou ik durven zeggen. Ja, precies. Um, ja. En dat was natuurlijk ook vlak na de val van de muur natuurlijk, hè, de jaren negentig. Uh. Ja, dat triomfantalistische gevoel. Dus ook het communisme is ingestort. En die Amerikanen, jij ja, de hier als de kantistisch maar wij in Europa, ja, dat is natuurlijk goed. Want we hebben een reguleerde sociale markt. En de multiculturele helft had best een succes en dat kan eigenlijk niet beter. Weet je, er was een heel triomfantalistisch gevoel ook in die ja. tijd. Maar, maar wat het net ons geeft, dus er is niks, geen feiten, feiten, worden, niks normatiefs gezegd worden zonder te verzanden in een druipzand van eindhoven toen er was ook gewoon alle gesprekken was dat gewoon zo dat begon al begon gewoon ook op school weet je die kon niet eens zeggen van ja ik heb honger of de er komen weer een of andere oppasmoeder om de hoek gevlogen ik zei nee je hebt geen honger je hebt alleen maar trek want honger heb ik de kinderen in Afrika. Nee. ja Afrika. ja maar, maar, maar denk je niet maar, dat die cultuur ook kwam door twee dingen aan de ene kant was er geen gemeenschappelijke vijand meer hè, want Rusland uh, ja. was gewoon ingestort uh, de Koude Oorlog was voorbij ja. Ja, ik kan me heel goed herinneren dat nog, Sander, want ik zat dus ook op de basisschool. En ik was een hele autoritaire docent. Dat was echt, echt een hele autoritaire man, was dat. En uh, ja, ik kon helemaal niet goed met hem opschieten. Want ik, ik had eigenlijk al te veel algemene ontwikkeling voor mijn leeftijd toen. En ik was altijd wel een beetje eigenwijs ook. En die gast was juist heel autoritair, die had ook het Dalton-onderwijs. En dat is juist op gericht dat kinderen hun eigen tijd kunnen indelen. Dus je hebt wel een aantal taken die je moet doen elke week, maar je mag zelf bepalen op welk tijdstip je iets doet. Dus het wordt het idee dat kinderen gewoon mogelijk leren omgaan met tijd. Nou, dat was het hele, die hele basisschool, die zat dus zo in elkaar. Maar dan groep 8. Was het toch in één keer Want Al die kinderen ja, die moesten wel naar reguliere middelbare scholen toe. Dat was allemaal natuurlijk nog het industriele onderwijs: gewoon stam, stam, stampen stamp en de klok komt aan de hiërarchie voeten. Dus krijgen wel in één keer zo'n super autoritaire docent die dat reffen bij ons toch wel weer probeert in te stampen. Mm -hmm. Terwijl de eigenlijk al die spreek voorzaamheden in de basisschool. Maar goed, dat ging het ook, elke week gingen we ook schooltv-weekjournaal kijken. En dat ging dus ook altijd over, het ging over Suharto, daar ging het over, of het ging over de oorlog in Bosnië, of het ging over Rusland. Dat waren eigenlijk wel de 300 topics waar ik gedurende heb ging. En wat eh, Rusland, op een gegeven moment maak ik dus de vraag, ik zeg van ja, maar we, we, we zien nog nou twee maanden de over Rusland en Jeltsin, dat alles zo chaos is daar. Maar is dat niet eigenlijk gewoon een soort van triomfantalisme? Dat, dat wij aan de goede kant van de Karoling hebben gestaan, dat ons systeem toch beter was. Dat het duidelijk allemaal chaos en onrust is. En armoede. En dat, uh, dat wij ons daardoor beter door moeten voelen. En dat dat daarom ons steeds getoond wordt. Nou, dat is gewoon een jochie in groep 8, hè. Dat ik die comment had, al gewoon maakte. Op het gewoon geen antwoord op. Ja. Ja. Maar jij was toen 12? dus dat... Ik uh... ben jongens nog negen, zoiets. Ja, oké. Okay, ja. Het was een medio-eind jaren 90. Ik was 13 in HAVO-3. In HAVO-3 was ik 13 Oké. Okay. maar dus gaan we, we terugrekenen. Kijk, je was er vroeg bij. <laughs> maar goed, ik de, ik, we, we zagen dus... Uh, er en toen gingen mensen maar een beetje Rusland demoniseren zo Dat is punt. Ja, heel makkelijk natuurlijk. Een land dat nooit democratie heeft gekend... Uh, uh, en wat opeens uh, vanuit een, uh, een trotse natie uh, instort, Ja, dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Je, maar we hebben wel een tijdje natuurlijk de doema gehad en zo, hè? Dus heel even toch, in de tijd uh, na de eerste wereldoorlog, maar dat werd gauw. Als we nu de, de Bolshevik hebben toen meteen toch de macht overgenomen. Oké, okay, dat zou kunnen. Ze dus, dus hebben het even geprobeerd met Kerensky en uh, Graaf Witte om de boel toch een beetje nog een beetje te, te hervormen. Nou, meer democratisch, hm. maar dat is eigenlijk al gedoemd van de start. Nou ja, het is eigenlijk een land zonder democratische traditie, dus uh, ja. ja, ja. Wat, ja. En, en daar moeten we nog steeds, dat moeten we ons nog steeds herinneren, vind ik als we het hebben over Poetin. Hè? Uh, er, is, er is veel aan te merken op Poetin. Maar ja, wat, wat moet je met een land wat helemaal geen de democratie kent. En in eerste instantie gewoon stabiliteit wil hebben. Uh, in, in dat opzicht, is het niet zo raar dat mensen iemand als Poetin uh, verkiezen. Maar goed, ja, ja. Um, dat is even een andere discussie. Uh, dus we hadden geen groot vijand speelt meer. Hè? Dus dat gaf al heel veel ontspanning. Dat gaf al het idee van oh. Uh, de bomen kunnen de hemel in groeien, maar ja. we hadden ook gewoon een hele grote economische groei in de jaren negentig. Ja, die, en dat, dat bent ook gedaan, we hadden dus kunnen aflossen hè. Ja. Kijk, ik heb ook al gezegd, van, volgens mij Salm, die, die, die was best wel strijd die zegt, ja maar, Frankrijk lost het niet af, Duitsland lost het niet af, die alle allemaal de maar oplopen. Laten wij dan het goede voorbeeld geven, laten wij dan gaan aflossen, want anders hebben we straks zo'n staatsschuld. Ja, nou, dat zijn ze allemaal dus in de jaren negentig. En ik kan ja. heel veel zeggen over ze al dat, dat hij met Fortis en zo dat hij allemaal toch, uh, toch niet netjes heeft gedaan. Dat is allemaal waar. Maar raadt hij wel een punt, die man? Ja, en uh, het, wat ze gingen doen af. is gewoon meer uitgeven en gewoon meer belastingkortingen op mensen. Gewoon, ze hadden een overschot aan geld. En wat gingen ze doen? Ze gingen niet sparen ze gingen niet aflossen, ze gingen gewoon meer uitgeven. Mensen belastingkortingen geven. Ja, wat ik me kan herinneren uh, uh, was dat er uh, echt regelmatig in het nieuws kwam. De overheid heeft weer een meevaller van 2 miljard gulden, toen nog. Ja. Uh, het gaat weer beter dan verwacht. Uh, nou ja, dat was inderdaad echt een, een tijdperk, waarin mensen dus inderdaad ook gewoon twee hypotheken gingen afsluiten om uh, die badkamer ja. uh, te verbouwen. Precies. Uh, het, het, het waren aparte tijden. tijd, ja, ook tijd tij van, tij ook van uh, François Boulanger en Lingo en Hans van der Tocht met het Rad van Vertuin. Dat was ook elke dag op. Ja, uh, de commerciële die ja. kwamen in de jaren uh, negentig. de publieke omroep was toen al heel commercieel natuurlijk met al die spelletjes. Ja, klopt. Ja, nog lang toen lang... al toen had de publieke omroep het idee moeten het volk verheffen, hadden eigenlijk al opgegeven. <lacht> dus waren we ook een soort tweede commerciële omroep geworden ook gewoon. Ja, ja hoewel het nu wel een stuk erger is hoor, met uh, programma's als uh, wat is het, Frans Bouwer en uh, er zijn echt... Die... <lacht> Okay, daar vind ik lingo nog een heel onschuldig iets, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. ja een... eh, Dat schrijft allemaal Soor, eh, voor, voor, voor pipo's. Pipo's die, die, die kunnen laten zien hoe hoe ze deugen en dan een rondreis maken door Stribanka of zo. Ja. Dat heel veel Nederland kan, Nederland kan zien hoe ze deugen op belastinggeld. Op, op ja, ja, precies, van die reisprogramma's. De NPO heeft een aparte pier op Schiphol, zegt geen stijl altijd. <laughs> <laughs> maar inderdaad, ja, grote economische voorspoed, dat kwam onder andere ook, denk ik, omdat we eind jaren tachtig hele grote liberaliseringen kregen in Europa. We hadden natuurlijk ja. Thatcher in uh, Groot-Brittannië, we hadden Reagan in Amerika. Wat toen al voor een gigantische boom zorgde op de aandelenmarkten vooral. Uh, en we kregen ook onder de paarse kabinetten, kregen we steeds meer liberalisering. Uh. Ja, en dat klopt. En wat ik zo mooi vind daaraan, Sand, is dat er dus ook gewoon, gewoon uh, staatsbedrijven werden dus geprivatiseerd. En er zijn allemaal gewoon ambtenaren die dus meegerold zijn in die commerciële bedrijven -in. En uh, die werden gewoon met een contract gewoon meegerold. Uh, mee en dat zijn nu de mensen die zeggen: van joh, baan kwijt. Ja, je moet je wel meer flexibel opstellen, joh. Je moet wel, doen, uh, je moet wel aanpassen naar de wensen van de markt. Eh? Dus dat zijn uh, nu diezelfde uh, geflexibiliseerde figuren vaak, die gewoon geprofiteerd hebben toen van de liberalisering, die het nu anderen te vertellen dat ze zelf beter in de markt moeten zetten en zo. En dat noemen we nou precies aangestelde liberalen. Ja. Nou ja, wat, wat mij verbaasde, ik was, uh, in die tijd begon ik een beetje meer eens politieke denkbeeld te ontwikkelen. En ik ben opgegroeid in een bijstandsgezin. Uh, Alleenstaande moeder in, in de bijstand. Hoe is niet? Hoe is het Hoe ben je dan bij ja. de JOVD uit? Wat een wonder hè, dat ik uh, op heb kunnen klimmen. <laughs> uh, nou, ik ben, ik ben vooral rechts geworden omdat ik economie ben gaan studeren. En, en ja, als je de economische modellen ziet, dan zie je eigenlijk al gewoon van... He, de vrije markt werkt gewoon. Het, het, het zit zo elegant in elkaar. En ik zeg niet dat elk economisch model heilig is. Maar he, in de basis werkt het kapitalisme gewoon. Heel simpel. Um, uh, maar goed, ook, ook de mensen met wie ik omging. Ik begon al redelijk vroeg met, uh, met die overdreven om te gaan. En uh, nou ja, die hebben me toch wel snel weten te overtuigen van het rechtse gedachtegoed. Dus het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Maar. <lacht> In mijn jeugd, en ook vanuit die achtergrond, hè, van ja, mijn moeder die heeft de uitkering, die, die had toen nog een melkertsbaan voor, voor die jonge luisteraars. Maar ja. die is niet ver, want de overheid is nu een van 5.000 euro per melkert plek Dus dan was er meer gehandicapt en zo van de bij de overheid. Dus de die is nog weer terug Ja, de melkbaan dat was eigenlijk uh, een door de overheid gecreëerde baan voor mensen die in de uitkering, uh, of in de bijstand zaten. Uh, op zich een heel prima iets. Hè. Ik bedoel, Je kan beter mensen aan het werk zetten dan dat ze thuis lopen te verpieteren. Ik denk dat het voor mijn moeder ook niet goed is geweest dat ze zo lang uh, in de bijstand heeft gezeten. Ja, maar wacht even, dat is natuurlijk wel concurrentievervalsing. Want ik heb zo straks nog gemeld dat iemand die in de postbode uh, en die werkt dus met sociale, sociale uh, werknemers ja, betaalt. Die werkgever betaalt iets aan 50 euro per uur in dat geval voor die, wer die werknemer. En dat, en dat is natuurlijk niet de net maar dat meent er gemeente bij, want de gemeente die bereikt, ja, alles. Als we iemand in de uitkering hebben, dan kost het consument weer dat, dat, dat uh, daar het niet werkt in. Ja. Wel. En dat iemand dan weer bezig gehouden worden enzovoorts, dus dat, uh, dat kost allemaal zo meer, dus dan doen we dat. Maar, stel nou, jij hebt net, uh, je bent net even van een mbo of zo, en je bent net klaar om de arbeidsmarkt op te gaan, en dan wordt het gewoon weggeconcureerd door zoiets. Ja. Nou ja, het cynische is natuurlijk dat het probleem mede door de overheid wordt veroorzaakt, bijvoorbeeld door het minimumloon. Als jij medewerkers kunstmatig duurder maakt dan dat ze eigenlijk waard zijn volgens de vrije markt, oftewel ze genereren niet de waarde die de werkgever moet betalen in de vorm van een minimumloon, ja, dan worden die mensen gewoon niet aangenomen en belanden dus in de bijstand. Dus de overheid zorgt maar, zelf voor werkloosheid. Het leven is er ook al aan huisje gestegen. Dus als je gewoon kijkt naar wat je. Het is gewoon bewezen dat een boodschappenmandje nu honderden euro's duurder was dan vorig jaar. Dat was er gewoon bewezen weer door allerlei, allerlei klanten die dat onderzocht had. Mm -hmm. Dus dat gewoon een boodschappenmandje primaal weer stukken, stukken duurder was dan vorig jaar. Ja. ja, dan kan je dus natuurlijk wel in de loon, maar, maar wat dan? Of zo, weet je. Dus op een gegeven moment mensen kunnen het ook gewoon betrekken. Toch? De, en de stijging van de huur en zo, weet je. Uh, om die hypotheken die onze ouders allemaal gehad hebben, en die dus allemaal lekker eigen huis konden kopen en zo. Nou, dat gaan wij niet meer krijgen. Dat gaat ons, onze generatie niet meer krijgen. Dat gaat, en ik heb het nog het geluk dat ik studieschuld heb. Wat ik door daar gewoon ja, af te studeren heb, werd mijn studieschuld van het hbo gewoon vrijgescholden. Nou alles wat ik als gespaard van de studiefinisering, dat ik ben gewoon lekker hergebruikt om een universitaire studie te bekostigen. Maar dat kan allemaal niet meer nu in deze tijd. Dus uh, je kan wel zeggen: ik wil geen minimumloon. Ja, ik snap het wel, want dan krijg je natuurlijk de marktwerking en een race to the bottom en bla bla bla. bla. En je wil je dat dingen goedkoper in de markt kunnen zetten, helemaal eens. Maar ja, al die grootkapitalisten hebben er gewoon scheid aan. Die hebben dus allemaal aangestelde semi-overheidcontracten. Die krijgen dus dikke punten binnen. Die kunnen al die shit wel betalen. Uh, dus een heleboel dingen worden er gewoon, gewoon te duur voor mensen. Het leven is ook gewoon te duur geworden nu. Ja. Kijk maar naar wie het lukt. Die had dus in de krant. Had die, uh, Vorige week ook weer een heel gesprek met een aantal bouwvakkers en een aantal slagers. En ja, die mensen die zijn uh, helemaal niks meer over. Die hebben dus een hele leven gewerkt, maar die vallen overal buiten. Vallen net boven de, de, de allochtone baangarantie hier en vallen daar weer buiten. En die hebben gewoon een hele leven gewerkt en hebben gewoon eigenlijk niks. Dus als ze nu ineens een hernia krijgen, ze moeten geopereerd worden of zo, dan nou, hebben ze gewoon uh, een, een probleem. Want uh, wat voor werk gaan ze dan doen? Dan gaan ze echt gewoon naar rock bottom, rock bottom basic uitwerken. Dan gaan ze dan terug. Ja. Uh, ja, weet je, dus je kan van oh ja, minimum dus goed nou, is er wat voor te zeggen, maar ja, aan de andere kant, die kapitalisten hebben gewoon strijd, die hebben gewoon een soort mediumtarief van nou, het moet dit kosten en daaronder ga ik niet, want uh, dan moet ik er te veel inspanning voor doen, dus net zoals in een hotel, van ik verhuur de hotelkamer alleen maar onder deze prijs, ik ga er niet onder zitten, want uh, dan wordt er te veel werk, dat het maakt niet meer uit. Weet je, dus ook die kapitalisten, die willen ze al, al zo binnen, die gaan ook de prijzen niet meer laten zakken, zelfs al zou het minimumloon zakken. Zo groot is het systeem intussen. Dat kapitalisme het, het, het is zo broken geraakt door al die a, aangestelde liberalen en door al dat crony capitalisme en door al de, de corporate cabals van deze wereld Dat zelfs al zou uh, minimumloon uh, omlaag gaan, dat de prijzen niet meer mee zouden dalen. Nou ja, juist dat dus, is het probleem. Ja. He. We, we, we hm. hebben gewoon niet echt een kapitalistische maatschappij. Misschien hebben we dat ook al in Nederland nooit echt gehad. Uh, maar de overheid ja, zit... zit op zoveel plekken met zijn vingers uh, erin, als je alleen maar kijkt naar de woningmarkt. Um, ja de precies, Je kan daar niet meer tegen, tegen, tegen concurreren. Uh, de wij de overheid... moeten de rest van ons leven huren, ja, jij hebt een huis in Emmeloor. Nou, ga je dat ook nog kwijtraken? Ja, ik bedoel maar, weet je, wij, uh, wij moeten nog huren de rest van ons leven. Daar komen we het gewoon op neer. Ja. Nee, maar ik bedoel van, het is een heel ingewikkeld systeem geworden, waardoor inderdaad heel veel mensen op een gegeven moment er buiten vallen. Je hebt de overheid die, uh, die geeft hypotheekrente aftrek, maar dat wordt steeds minder. Te, uh, dus dat is een voordeel voor huizenbezitters. Aan de andere kant moet je eigen woningforfait betalen als huisbezitter, omdat je zogenaamd uh, het genot van wonen ontvangt. En dat wordt als inkomen gezien. Wat? Dat is fucking ziek. Ja, dat is de eigen woningforfait. Dat is onderdeel van het belastingstelsel. Dus, dus je krijgt aan de ene kant krijg je de hypotheekrente -aftrek, hè? dus je, je krijgt een voordeeltje, dus dat je minder belasting betaalt. Niet dat je iets krijgt, luisteraar, je betaalt minder belasting, dat is iets heel anders. Um, maar dan willen de linkse partijen willen daar weer compensatie voor en da dan betaal je eigen woning voor ver. Dus je betaalt ook weer extra als je een eigen huis hebt. Um, want zogenaar... OZB, betaal je um, uh, ook OZB? OZB betaal je. Ook als je kijkt naar de, de, de huurwoningen. Hè? We hebben natuurlijk woningbouwcorporaties. Nou ja, dat is eigenlijk amper een vrije markt. Meer. Nou, bestia, denk maar best ja, wat daar nou allemaal gebeurd is. Uh, ze bouwen stelselmatig te weinig huizen. Want ja, die incentive hebben ze niet. Aan de andere kant krijgen huurders krijgen ook weer subsidie vanuit de overheid. Om, uh, en dan om... klanten die dan een keer wel huizen krijgen toegewezen. terwijl de mensen al tien jaar op de wachtlijst staan. Ja, dus, dus ja, vind je het gek dat het op een gegeven moment het ergens misloopt? Dat inderdaad huren te goedkoop is, dat een woning kopen te duur is en dat dus inderdaad bepaalde bevolkingsgroepen ja, gewoon een hele hoge levenslasten krijgen, dus... Ja, ik snap ook wel dat die overheid, die, die migrant wel een huis wil geven ja als het wel straat naar de dan wordt het ook niet veiliger, die dat op Maar, uh, dat is niet, natuurlijk niet consequent natuurlijk, hè. het is meer zo'n damage control wat echt vanuit rechtsvaardigheid hier gehandeld wordt. Ja. Precies, maar goed, in het hele migratiedebat is er gewoon geen visie. Dat heeft Paul Scheffer recentelijk nog maar weer een keer gezegd. Dat is een van de weinige onderwerpen waar we niet over nadenken. Ja, we hebben erover nagedacht, maar als je erover uitspreekt, dan pleeg je politieke zelfmoorden. Al die deugdkartelletjes die zich op nog naar Zouden-Middeland hebben genesteld. Ja. Dat een probleem. Hè? Dus zijn er zijn een zat politie, zoals van links als van rechts, die mij gewoon benaderen en zeggen: zit, ik denk er zo over, maar zeg alsjeblieft niks, want uh, dat kan me de kop kosten. Ja, nou en daarom gaan wij dus, Nieuwe Kerk, caféavonden, mensen bijeenbrengen, gezellig bijeenkomen, lekker open-minded discussiëren, niet dat kindachtige gedoe de hele tijd, en zo leggen wij de basis om het maatschappelijk middenveld, te kan, maatschappelijk middenveld langzaam richting het realisme te stuwen. Juist. Uh, maar dan is er nog een, een tweede aspect van deze discussie, hier hebben we het ook al vaak over gehad, het kopje zingeving. Hè? We, we zien... Uh, dat mensen het steeds moeilijker vinden om een identiteit uh, te vinden uh, of, of die identiteit wordt onderdrukt of, of, of ontkend um, of, of helemaal opgelost in humanisme. precies, wat, wat zou daar de oplossing van moeten zijn hè? We, we noemen het al geksfeer de nieuwe kerk um, ja. jij zegt het is vooral een schuilplek en een nieuwe zaal waarin we elkaar kunnen ondersteunen en een open debat kunnen voeren Elke kerk in het polycord tijdsgevricht maar is dat voldoende om zingeving te bieden. Nou, geef jij een voorbeeld van wat jij, jou, wat, wat jij graag zou willen zien aan zingeving? Um, nou ja, kijk, uh, datgene wat, wat vroeger denk ik vooral door religies werd geboden, uh, en wat we te snel hebben weggegooid met het idee van dat hebben we toch niet meer nodig. En de jaren negentig, en dat weer op het Russisch bedoel van de jaren negentig tegelijkertijd treedt op dus antilop die zwart en witte neer de Nederlandsche gebaakke relatie ja exact en waarvan we eigenlijk in de jaren tien hè, dus na die terroristische aanslagen of de jaren nul ja. na die terroristische aanslagen en, en, en een steeds groter probleem met migratie hè, de opkomst van fortuin. toen kwamen we eigenlijk pas weer terug daarop van oh ja misschien is het toch wel een Nederlandse identiteit en misschien is het toch wel belangrijk dat we eisen stellen aan in integratie ja maar laat je daar dus voor uitkomen en wat potgedeeld moet je zien dit, De schuil van naar mm naar -hmm. Verkopponk en Jozef ook en NL en, en Marco Pastoor door. Die hebben jullie allemaal uitgelachen en belachelijk gemaakt alle En uiteindelijk is alleen Wilders overgebleven en die was op een gegeven moment niet meer belachelijk te maken, omdat hij zo ernstig er serieus ging spreken. Maar, uh, maar die werden natuurlijk weer niet, uh, ja, niet welwillend naar zijn ideeën geluisterd, om het maar zo te zeggen. Het ja. was gevolgd dat het hele debat steeds hyperbolischer werd. En wat ik ook een groot probleem vind, Sander, in deze kwestie, is ook waar het om gaat. is natuurlijk ook controle. Dus onze volksvertegenwoordigers die zitten er om de heersende macht te controleren. Om, om ervoor te zorgen dat die uitvoerders hun macht verantwoordelijk gebruiken. En geen misbruik van hun machtspositie maken als uitvoerende macht. Daar gaat ook. Een stukje transparant, een controle in naam van het volk. Dat is eigenlijk democratie. Dat is parlementaire controle. Maar wat er nu is ontstaan is in deze tijd, is eigenlijk waar een, een soort midden is ontstaan. Nou dat noemt de uh, automatische reputatie, die noemen dat dus de Particratie of het partijkartel. En die houden elkaar allemaal een beetje vast. Dus dat was zo'n Christum en zo'n PvdA en CDA en VVD. Die zitten er allemaal een beetje in en die houden elkaar allemaal een beetje vast. En die zeggen wij zijn het genuanceerde, wildeckende Nederland. Hè? Dus wij zijn het deel van Nederland dat niet achter schreeuwers en al die hoekjes aanloopt. Ja. Ja, hij is het deel van Nederland dat niet in complottheorieën gelooft, maar hij is het weldenkende deel van dit land. En de flanken, ja, daar zitten de Barbets en de Wilders en de SP's, dat is eigenlijk een beetje de En Er zitten mensen, een beetje checkers, een beetje op een beetje aankomelijke aantrekkelijke een beetje mensen die toch ja, hersencellen hebben uh, en die kan het mee kunnen, maar hij is eigenlijk gezond, eigenlijk, het gezonde verstand, eigenlijk tot is politische oogpunt, weet wat dat wel ook op een tijd te en wat er dan dus gebeurt, als je dus, dus zo'n zo ingrouwtgevoel krijgt van het gezonde, verstandige Nederland tegenover de gekken op de radicale flanken, dat dus die middenpartijen op een moment die democratische controle ook niet meer uitoefenen. Ja. Omdat ze dus niet meer kritisch zijn op het systeem, dat zij, voor hun gevoel gevoel, het gezonde verstand, het cosmopolitische, wereld, burgerlijke Nederland vertegenwoordigen tegen die gekken. Dus dat ze dus tekort schieten wat democratische controle betreft, dat ze dus overgenomen zijn op een soort crowd, peer pressure, foes toe. Nou ja, het bekendste voorbeeld daarvan is natuurlijk D66. Uh, um, het kabinet heeft één zetel meerderheid, geloof ik, in de Tweede Kamer. En uh, D66 heeft eigenlijk al zijn standpunten opgegeven. Hè? Afschaffing van het referendum... Uh, ja, bestrekt dus de stelsel of Kozenburgemeester enzovoort Eigenlijk. Eigenlijk... Ja, in ieder geval, ja, er is nou een discussie dat de burgemeester wel of niet in de grondwet komt. Daar zijn ze nog even mee bezig, maar ja hebt gelijk. Nee, maar goed, kijk, op een gegeven moment kwam de vraag... ...van wat heeft D66 eigenlijk teruggekregen met het kabinet? Maar wat, wat, wat, je, wat je volgens mij heel erg ziet... Nou, is het dat politieke jeugd, voor multinationals, multi... dat hebben we teruggekregen. Exact, ja. Dus, dus het gaat eigenlijk om dat... Uh, ...ze zijn zo bang voor die andere partijen... ...PVV, uh, Forum voor Democratie uh, en nog een paar andere... ...dat ze eigenlijk gedwongen zijn om met elkaar samen te werken... ...ook al ja, moeten ze daarbij hun eigen standpunten opgeven. En ja. de, de grap is natuurlijk juist... ...dat dit een zichzelf versterkend proces is. Want zolang die middenpartijen elkaar continu de hand boven het hoofd houden... Precies, is er dus geen transparantie geen democratische controle... ...en functioneert het hele parlement dus niet meer zoals Thorbecke, onze, onze grondwetman... ...had gewild dat het zou functioneren. Ja, en die partijen die geven gewoon moedwillig hun standpunten op... ...waardoor die buitenpartijen nog interessanter worden. He, want waar staat, de of waar staat uh, VVD nog voor? Waar staat D66 nog voor? Ja, ik weet het niet meer hoor. Uh, ik, ik zou in ieder geval nooit meer VVD-lid worden. Terwijl ik dat toch jaren ben geweest met veel plezier. Um, dus de grap is eigenlijk, het is een zichzelf versterkend proces. Uh, de, de buitenkant uh, van, uh, van de coalitie wordt steeds sterker. Dus die binnenkant gaat steeds meer op zichzelf inkeren. En daarom Six. wordt die buitenkant weer sterker. En, ja, en dat is ook de enige manier om nog om, om, om, om wat beweging in de dus zaak te krijgen, ben ik bang Want wat ik al zei. Fortuin was al een duidelijke stem van het volk. Oké, okay, dit is een charismatische band, hij verwoordde nog heel netjes. He, van de havenarbeiders tot en met de, de FC Sparta supporters. Iedereen stond erachter, He, er waren ook allochtonen die Fortuin geweldig vonden. Nou, uit alle hoeken in de samenleving was er steun voor. Fortuin, ga dit oppakken politiek, ga dit punt aangrijpen. Maar nee, de kaas stond werd meteen weer in elkaar gezet, werd weer dichtgelijmd. Men deed een plas met donker glas en alles bleef zoals het was. En nu met een dat als partijkartel gaat benoemen, dan worden die wel als de rekenkamer gekjes worden afgeschilderd. Ah. Ja, ja. ja, en wat ik, wat ik ook gevaarlijk vind, is dat je uh, ziet dat, denk ik, ook de VVD nu heel machtig is in het kabinet. Omdat Rutte al acht jaar minister-president is inmiddels. Dus die, mm -hmm. die zit het in elk debat. Die, die lacht zich gewoon door elk debat heen. En al die partijen die zijn zo versplinterd. Uh, uh, aan de ene kant hebben we heel veel nieuwelingen. Aan de andere kant uh, hebben we dus de coalitiepartijen die het kabinet kosten wat kosten willen ondersteunen. Dus feitelijk krijg je inderdaad een Tweede Kamer die steeds zwakker wordt. En een kabinet dat steeds sterker wordt. En dat zag je onder andere in dat gig die gigantische sneltreinvaart waarmee allerlei democratie-inperkende maatregelen werden genomen de afgelopen half jaar. Ja, maar ook de moties werden ook gewoon weggepingpongd. Dus bijvoorbeeld de Dialogen had gewoon een opdracht gekregen voor de Tweede Kamer om te pleiten voor de opheffing van de Universal Disinfo. Want ja. ze hadden op een gegeven moment. De Gelderlanden hadden ze nepnieuws genoemd en Chris Abers hadden ze nepnieuws genoemd en waarom? Omdat er een speech werd geciteerd waarin iemand Oekraïne een oligarchie noemde. Wat gewoon het politieke standpunt was van diegene die daar geciteerd wordt. Wat helemaal niets te maken had met of die, of die krant dat onderschrijft als feit. Desondanks ja, werd het gewoon als nepnieuws gepresenteerd. Waarop de Tweede Kamer vond dat Ollegeren naar Brussel moest om die, om die toko-EU-versus dus gewoon op te heffen. En daar is gewoon niks mee gedaan. En hij heeft ook gewoon ook gewoon een beetje weggewimpeld van Ja, ik kan het niet opvolgen, want ik kan het niet aannemen, en bla bla bla. Uh, waar zijn die Kamer dan allemaal voor? Weet je? Ja. Stel nou een steventje piet ja Ja, maar goed, uh, ook als je kijkt naar de afschaffing van het referendum, hè, wat in een sneltrein vaak moet, en wat door notabene D66-minister van ruksigloos wordt doorgevoerd. De dividendbelasting die totaal uit niks komt. Uh, ja. Ja, ik geloof dat het Klimaatakkoord zelfs in heel weinig ja. uh, verkiezingsprogramma's stond. Ja, maar dat Klimaatakkoord, dat kan wel 27.000 euro per gezin kosten hè. Ja. Ik, ik had ook gewoon stukken toegestuurd gekregen van VVD'ers. Die dat door een onafhankelijk bureau hadden laten narekenen. En het kan gewoon neer dat dat een gemiddeld gezin, dat ondertekening van het Parijse Klimaatakkoord, dat dat een gemiddeld gezin 27.000 euro zou kosten en dan tegenover een klimaatverschil wat echt minimaal was, wat echt verwaarloosbaar klein was, maar in ieder geval zou er dan een symbolisch verschil gemaakt worden, terwijl de bevolking van Europa, ja, die krimpt. productie verplaatst in naar Azië, de bevolking van Afrika groeit, de bevolking van India groeit. Je hebt natuurlijk ook nog snel heel veel geproduceerd, wordt, de dus en China ook nog die doorgaan met afgehaalde technieken. was ook allemaal afgedekt in het, in het klimaatakkoord denk je van, ja, maar dat zijn nu wel eventjes, en dat geld, waarmee je een dorp niet naar de, naar de prijsweg toe gaat, maar van dat geld je net even iets kan kopen van de lokale spager, de lokale bakker die niet op schaalafordeel kan concurreren, maar net wel even dat kleine beetje extra kwaliteit kan geven. Nou, precies dat geld dat een gemiddeld lagere middenklasgesprim uh, nu kwijt gaat zijn, allemaal naar warmtepompen en andere gekke dingen, ja, dat maakt gewoon de middenklasse kapot, iedereen moet naar die supermarkt, die op en een klein beetje extra geld dat een gemiddeld gezin kan uitgeven voor een middenklasse producten, dat gaat ook mee kapot. Dus je kan denken dat je milieu redt, maar je maakt gewoon heel veel sociale levensstructuren mee kapot. Je maakt gewoon heel veel voor kleine ondernemers, zzp'ers, ruggengraat van de samenleving, winkeliers, kruideniers. Dat maakt je ook kapot ermee. Dat is nou net waar mensen een klein beetje extra uitgaven nog voor hadden, maar dat ook al niet meer. Ja, nou ja goed, kijk, ik ben, ik ben geen klimaatontkenner. Ik, ik geloof dat er een klimaatprobleem is. Hè. De vraag is nog, hoe, hoe groot is dat klimaatprobleem? Oké. Okay. Um, dus in eerste instantie: prima dat we iets doen aan het klimaatakkoord. Maar inderdaad, ja, als wij een van de weinige landen zijn die iets doen. En al die andere grote vervuilers die, die hoeven heel weinig te doen. Ja, dan, dan ben je toch gewoon, gewoon puur. Uh, uh, Jezelf aan het aftrekken op je eigen goedheid, zou ik maar zeggen. Op je eigen. Ja, je plaatst jezelf buiten de markt. Je plaatst jezelf ook buiten de markt in dat opzicht. Nou ja, kijk, kijk het is ook heel moeilijk. We hebben het ook meegemaakt heb... in de Tweede Kamer. Hè? Dus deze, de hele discussie heb ik dus gewoon van binnen. Ik heb dus op het dossier Milieu gewerkt. Op de Tweede Kamer. Heb ik ook op het dossier milieu gewerkt. En op een gegeven moment was er dus ook een VVD'er, die dus op een gegeven moment zei: ja, maar wat moeten we er nou mee? Want het gaat steeds over klimaatverandering. Maar ze ja, hebben het allemaal nog een keer na zit te rekenen. En het valt allemaal wel mee. Maar wat we doen? Dat we dus toch wel innovatieve technologieën hebben, dat we dan nou toch wel dat in ieder niveau de markt dat daar duurzame technologieën worden ontwikkeld, en dat we niet daar ja, honderden miljoenen euro's aan belastinggeld en aan regeltjes tegenaan hoeven te smijten. Maar nu was het net dat de, dat de PV iets ging zeggen qua inbreng, omdat de PV ook heel kritisch was op het hele klimaatgedoe. En toen uh, kon die Kamerlid. Van de VVD zegt, ja, maar nu heb ik een probleem. Want als ik nu dus hetzelfde verhaal ga houden, dan uh, gaan mensen zeggen dat de PVV napraat. En dan uh, is het gewoon klaar met mijn carrière. Weet je? Dus nu moet ik uh, ook maar meegaan. Dan moet ik toch maar, toch maar een beetje meegaan uh, in het klimaatverhaal. Want uh, anders uh, komt de onderscheidend de waarde van mijn profiel in het gevaar. Nou, zo gaat het dus op de Tweede Kamer. Ja, ja. Nou kijk, ik vind het heel hele moeilijke. Het is net als met uh, internationale handelsakkoorden. Hè. Het is heel moeilijk om... om uh, ja, uh, af te spreken met elkaar dat je iets doet, want iedereen heeft een incentive om het niet te doen. Hè? Uh, net als bijvoorbeeld de handels... the uh... Commons. met z'n allen grote grasveld, en ja, het is in mijn voordeel om mijn schapen van het grasveld te laten geraken, omdat mijn schapen liever vet van het gras, maar ja, uiteindelijk, als iedereen dat gaat doen, dan blijft er nog maar één klein afgetrapte modderakkertje over, en heeft niemand meer al aan. We eigenlijk heel erg een virtue signal en tegen iedereen zegt van jongens, we moeten veel minder gebruik maken van het gasveld, er is er meer van water. Maar die kunnen, als niemand kijkt, nog maar eigen lossen? Ja, iedereen moet zich eigenlijk vrijwillig committeren eraan, want iedereen heeft eigenlijk een incentive om zich er niet aan te committeren. Prisoners dilemma is daar natuurlijk ook een bekend voorbeeld van. Um, kijk, ik, ik snap best dat, dat, dat, dat je een soort voorbeeldfunctie kunt hebben. Hè. Zo van, nou, als wij het kunnen, dan wordt die technologie misschien ook makkelijker, we doen ervaring op, dan kunnen andere landen dat in de toekomst ook doen. Um, maar ik vind het wel een hele lastige. Waarom zou je nou niet gewoon gaan kijken hoe je het economisch rendabel kan maken? Waarom ga je niet de wortel gebruiken in plaats van de stok? He? Zorg ervoor dat je technologie ontwikkelt, waardoor het gewoon goedkoper is om zo... Ja, maar dat hebben ze allemaal al Dat zijn ook en dergelijke. Ja, maar daar praten we dus niet over. Nee, omdat het gewoon een deugelobby is. Dus dat hele, dat hele gedoe met die windmolens is er ook allemaal één subsidieverhaal. Dat er dus in, in Gelderland is dus ook miljarden euro's uitgegeven aan windmolens in Gelderland. Terwijl... Gelderland de minst windvangende provincie van Nederland is, om er iets te noemen. Ja. Ik, ik dus ook in de Provinciale Statencampagne voelen, dat ik dus ook al die argumenten allemaal op een rijtje, maar ja, niemand, die hier, niemand die hier naar wil luisteren, weet je. En zo stapje voor stapje worden gewoon economisch steeds meer uitgehold en gewoon uitgeleverd aan een deugdkartel. Want het is gewoon allemaal dieke industrie, dus zelfs al die zogenaamde duurzaamheid mensen, ja, dat zijn niet meer... Uh, uh, de, de linkschekkies in slobber maar die zijn ook allemaal in strakke pakken en met dassen en spreadsheets komen die ook in een verhaaltje houden, dat is gewoon allemaal crony capitalism. Denk maar aan dat uh, verhaal wat ik dus ook in mijn boek Levenslussen een doosdrift heb ontvouwen, dat op een gegeven moment, uh, op een gegeven moment uh, Philips samen met uh, Wereld natuurfonds Fonds tot idee kwam om uh, de, een gloeilampenverbod in te voeren en in plaats daarvan spaarlampen verplicht te stellen via wet. Dat geven ze een groot voordeel aan die grote industrietakken die gespecialiseerd zijn in de productie van uh, spaarlampen. Nou, dat is gewoon uh, Chrony Camp, je hebt gewoon een hartje klappen uit de staat, multinational, erop, duurzaamheidszoutje erover dat we weer met alles kunnen deugen, greenwash, wat je al noemde. En zo gaat dat, dat is helemaal niks met, met middenklassers te maken. Dat is gewoon hoe het gaat tegenwoordig, en ik snap heel goed. Dat ons dit in de gaten beginnen te krijgen, Boris van der heeft ook gewoon toegegeven: ja, ik ben gewoon gebruikt door die deuglobby. Ik ben er met beide ogen in getrapt. Ja, nou, ja, ja, met de uh, ogen op je zegt had. Dus zoals hij het ook gewoon toegeven dat dat gewoon is hoe het gaat, Benjamin heeft toen een documentaire over gemaakt. Ja, zo gaat het voor, Lammert, zo gaat het voort. Dus het, voort. Het, het probleem is: realisten kunnen het op korte termijn nooit winnen van deugers. Waarom? Omdat deugen geeft nu instant gratification, het voelt goed om te deugen, en de gevolgen, ja, die komen later wel. En Precies. Pas, je zult zien dat de realisten, achteraf gezien, bijna altijd gelijk hebben. Uh, maar dat... Nou, dat is vertellen. Tuin, Diederik Sanson heeft ook gewoon dingen gezegd die, die nog veel harder waren dan ooit fortuin en janmaat hadden gezegd, om eens noemen, Hans Kijkman over het vernederen van Marokkaan om eens noemen, ja, de dingen die gewoon door fortuin en door janmaat gezegd zijn, nou, die zou wel een random PvdA kunnen zijn Belangrijk. Ja. Dus, uh, maar ja, vooral nog helemaal niks. Alles gaat gewoon lekker verder, want ook niet de zijn zo graag. Je hebt zoveel geld in lop en netwerken. Daar kun je gewoon niet meteen op concurreren als random middenklasse. Dat is gewoon niet meer te doen. Dat ja. gewoon overgeleverd, ja, aan de politiek, maar aan de disruptie van de politiek. Daar ben je over geleverd. Dus precies wat je al zei, het eigenlijk maar heel goed dat wat midden zich zoals de borstklop bij elkaar want ja, verandering zal toch echt moeten komen vanuit de groei van de flanken, vanuit de groei van de disruptie, wat ze de enige los tot alle kunnen zijn. Ja, dus uh, de nieuwe zuil is er uiteindelijk denk ik vooral om wel met elkaar in gesprek te kunnen gaan over problemen en oplossingen uh, daarvoor vinden. En misschien ja. ook uh, daarmee een voorbeeld kunnen zijn voor de rest van de maatschappij. Van hé, hey, kijk, als je niet zo probeert te deugen, maar gewoon bepaalde zaken wel doorvoert, dan heeft dat resultaat. Precies. Ja. Precies. Het, ja. het blijft al lastig, hè. Er is natuurlijk uh, ook heel veel kritiek op de democratie als systeem. Omdat ja. de democratie natuurlijk uh, beloont korte termijn denken. Uh, ja, tuurlijk, tuurlijk, want denk maar als wij met z'n tweeën naar een restaurant gaan, uh, Sander, en uh, we zeggen nou, aan het eind splitten we de hele rekening." Nou, we zijn met tien man. Nou, dat betekent dat jij, als jij een extra toetje denkt jij van een toetje maar 10% hoeft te betalen, dat is een heel goedkoop toetje. Hè? Dus je ja. wordt ook gewoon uh, aangenomen om er lekker meer te gaan wassen. De het kosten ervan toch al met z'n allen gedeeld worden. Ja. ja, het wordt nog erger als je het over generaties heen tilt, hè. oh, hebben we geld Ja, wij komen in die jaren negentig, dus die pipo's, die hadden gewoon genoeg geld, ze hadden lekker kunnen gaan aflossen, ook een beetje rekening naar de toekomstige generaties, maar nee, ze gingen belastingoordelen doen om het man van onze ideologische veren afschudden. Genoeg gingen ook de PTA en ik, allemaal topbussen uitkeren. Ze gingen ook allemaal dingen privatiseren waarbij managers uh, zichzelf gouden handen konden toetschuiven via creatieve opschuiving. Zij zijn er ook allemaal mee gedaan. Ja, dus juist in jaren 90, dus ze hebben eerst gewoon alles opgevreten wat die, die oude, droge, sparende uh, kalkonisten van de Polijn. Hadden achtergelaten, we hebben ze eerst opgevreten, ik heb het verleden op opgevreten. En toen hebben ze me extra bijgeleken en begonnen ze ook de toekomstbronzen op te vreten. Dus ze hebben toen ons opgevreten en wij kunnen nu de rest van ons leven nu in huis wonen. We kunnen ook nog eens een keer moeten delen met half Afrika wat hier naartoe wil komen. Als we de prognoses van de VN hierover kunnen geloven. Nou ja, je ziet het ook met uh, het, het, het opgebruik van het gas. Hè? Dus uh, we komen er nu ja. achter dat we ja. inderdaad uh, toch maar, uh, maar geen gas meer moeten gaan gebruiken. Met al die huizen instorten. Ondertussen moeten we ook nog een keer voor honderden miljoenen aan uh, schadevergoeding uitbetalen. Maar ja. we redden dat wel, zegt Rutte dan. We weten nog niet hoe, maar we redden dat wel. Ja, dat laat <lacht> ja. al precies zien wat het probleem is. Ja, maar dat is wel wat tjaka. Hè? Dus als jij dan zegt van ja maar... Ja, maar meneer Rutte, ik heb hier toch al een kritische vraag over. Ja, dan ben jij die zuurpruim, weet je. Jij, jij bent die, die zwartkijker. Jij bent die roeper vanaf de zijlijn. Nee, dus ga van mensen, tjaka, zin in de toekomst. Je moet optimistisch zijn. Blijven stralen, blijven stralen, want anders wil geen werk, werkgeven meer, meer dienst nemen, jongen. Dus wees uh, wat optimistisch. Zo ga ze een beetje klappen ga een beetje klappen voor mij. Dat is gewoon het hele eten en lopen heeft iets heel anders hè, wat uh, misschien een beetje richting complotdenken gaat. Die, uh, die deal met de dividendbelasting. Denk je dat het iets te maken heeft met de terugschroefing van uh, de gaswinning? Want, hoe zie je dat verband dan? Hoe, hoe construer je dat? Nou ja, de uh, gaswinning uh, komt ten bate van Shell onder andere. En Shell mm -hmm. profiteert van de afschaffing van de dividendbelasting. Ja, maar Shell profiteert toch ook al van, van die pijplijn met Rusland die nu gelegd wordt, waar de VS ook kritisch op is? Dus de VS zegt van, ja, maar uh, Nederland, zit er nou? Jullie zitten in boze brust tegen Mh17, maar tegelijkertijd zitten jullie hier wel weer met Shell en, uh, en Poetin aan om tafel een gasplon om een nieuwe pijpleidingen van olie naar Rusland aan te leggen. Hoe zit dat nou precies? Dat zou kunnen, maar... maar uh, ja, ik hier toch al heel dik van alles. Nou ja, maar niet alleen stoppen we met de gaswinning in Groningen. We gaan helemaal geen gas meer gebruiken over 30 jaar als het aan het kabinet ligt. Ja, om we weer nu aan te pompen. Ja. He, dus uh, ja, ik vind het een hele raar, raar iets. Eerst laat andere andere schaarse grondstoffen omzetten in stroom en dan ga je die stroom weer omzetten in warmtepompen. Terwijl dat gas mooi schoonbrandt. Dus in ja, maar ja, oké. In zou weer wel zeggen, moet het gas in Groningen gaan pompen. Maar uh, ja, nee. Ja, nee, ja zo kunnen inderdaad, ja. ja. Okay. Nee, maar, maar, maar ook omdat veel boze tongen beweren dat bijvoorbeeld ook het Koningshuis heel veel aandelen van Shell heeft. En dat dat een extra reden zou zijn waarom de politiek uh, toch aan die knoppen loopt te draaien. Maar goed, dit is even gewoon een idee wat in mijn hoofd opkwam. Dat kan je al snel richting complottheorie denk, uh, schuiven. Maar ik vind het gewoon heel raar dat, dat die dividendbelasting opeens vanuit het niks komt. En dat ook die gaswinning ja. zo relatief makkelijk teruggezoefd heeft, uh, vond ik. Ja, dat heb je zeker gelijk in. Ja, ja niet, niet dat ik het met je eens ben, maar wel dat inderdaad, dat kunnen we wel, de nodige vragen kunnen er nog wel over gesteld worden, inderdaad, Sander. Ja, ja. Um, nou, we zijn al een tijdje bezig. Zijn er nog dingen die je nog wil bespreken in de aflevering van vandaag? Nee, ik denk dat we al genoeg aan het woord zijn. De mensen moeten ook weer een hapje eten en uh, een <laughs> beetje uitdrukken van al onze komen natuurlijk. Dus ik denk dat we even dit tijdvak kunnen concluderen met de optimistische jaren negentig. Uh, hedonistisch, ja. Uh, ja. Uh, relativistisch, identiteit was nog niet, nog niet zo belangrijk op dit moment. Uh, we verdienen lekker veel geld. Uh, ja. Problemen Probleem kon dan... Weer... Ja, problemen konden lekker worden toegestopt door, uh, door de groeiende economie. Geld opgroeien, precies, ja. En zo uh, gingen we langzaam het jaar uh, 2000 in of 2001, afhankelijk van wanneer je denkt dat het millennium begint. En dat gaan we in de ja. volgende aflevering bespreken. Dat gaan we in de volgende aflevering bespreken, Sander. Zijn er nog dingen die je uh, wilt doen als oproep aan de luisteraar? Want je project is natuurlijk nu al afgerond, in principe. Ja, nee. De of... enige oproep is, doe het niet. <laughs> Ja, nou ja, goed, uh, wij zijn ook wel een beetje twee deugnieten, dus wat dat betreft uh, doen we dat al goed. Um, ja. En natuurlijk denk ik een oproep nogmaals voor 20 juli, hè, de eerste cafébijeenkomst. Precies, kom allemaal, kom van Heijn en ver een neem vrienden mee, ik word hartstikke gezellig. En we gaan nog een update van hoe we het precies gaan aanpakken. Helemaal goed. Zit, ik ga je bedanken, we gaan een volgende keer verder spreken. Heel uh, goed, Sander, dus leg die 20 juli maar gauw vast in de agenda. En dan volgen binnenkort meer. Top, helemaal goed. En voor de luisteraars, tot de volgende aflevering. and prosper, image of Serac, father of all we now hold true.